Minimax. Minimax, de wateronthaarder zonder elektriciteit. Crooked Joe. Stel je voor dat ze zeggen. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen. Wat betekent crooked? Dat is toch echt zo heel negatief? Ah, ja, heel negatief. Maar de juiste vertaling? Schelden, jongens. Lief is het niet, hè? Nee, zeg. Lieve luisteraar, je hebt misschien gisteren ook heel de dag goedemorgen lopen zeggen. En eh wel, dat mag vandaag ook. Maak je geen zorgen. Het wordt een ontzettend winderige Goeiemorgen. Goeiemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goeiemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hé, hé, hé. Wat denk je dat het is? Ik dacht misschien kruppelen. Kruppelen Joe. Ik weet het ja, niet. Hij loopt een beetje... Crocket ja, Loopt een beetje. Nee. Luisteraars, help ons. Crocket. Houd er een vertalen tolk Engels bij Crockett Crocket klinkt niet goed alleszins. Maar dat schelde, mama. die Trump, die wordt weer president. Dat voel je. Ja, het ziet er voorlopig zo uit in de voorvertoning. Een dolle, dolle wereld hier toch wel. Drie over zes, maar we gaan beginnen met Billy. Billy wie? Billy Joel, tuurlijk. Ja... Een van de straatste Amerikaanse muzikanten, Billy Joel. Het is 17 jaar geleden dat hij nog eens muziek heeft uitgebracht. En gaat hij binnenkort weer doen? Goeiemorgen, Billy. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Goedemorgen, dag Mona. Goedemorgen. <laughs> Eén keer raden waar je vandaag al een probleem hebt. <laughs> ja. Ja, ik weet het. Ja, vertel. Op de Antwerpse ring naar Nederland. Daar, sta je, uh, daar, daar staat een defecte vrachtwagen in Deurne. Op de rechterrijstrook van de Afrit staat hij. Maar dat is het voorlopig dan. Goedemorgen, hey, hey, hey. morgen. Je woensdag begint. 14 over Goedemorgen. Vandaag 24 januari, de dag dat je hoorde op Radio 2. Dat we een wet willen aanpassen en dat je sneller je zwangerschap zou kunnen afbreken. Want nu moet je zes dagen wachten. Ja, dus de abortuscentra in Vlaanderen willen dat de abortuswet aangepast wordt. Dus als je beslist om je zwangerschap te onderbreken, dan moet je een consultatie hebben met een specialist. En dan moet je zes dagen wachten vooraleer het effectief kan gebeuren. En die abortuscentra zeggen ja, dat is eigenlijk soms vernederend of betuttelend of mm -hmm. je twijfelt of die vrouw dat wel echt wil. Sommige vrouwen hebben ook nog een beetje bedenktijd nodig, maar ze willen eigenlijk dat het gewoon open blijft. Dus van zodra je een gesprek hebt, dat het kan gebeuren, als je dat zelf wil. Dat zou moeten blijken dan. Als je naar buiten kijkt of kom het ja. fietsen vooral, zorg dat je goed vast want het waait ja. echt vuil. Ik had ja, er ook de, ervan vanochtend. Ja, dat hadden ze toch niet gezegd? Nee, daarom. Ik, ik was weer verrast door de wind, maar. Meerdere bofors hoor, meerdere bofors. We zijn nog aan het bekomen van de nationale Goedemorgendag. Dankjewel je om zo massaal mee te goeiemorgenen. Moeten we elk jaar gaan doen om veranderen nog vrolijker te maken, toch? Oh, dat is heerlijk. Ja, de toekomstige Ereburger van Kokseid is vandaag jarig. Gert Verhulst wordt 56, proficiat hij zegt. Happy birthday. Maar ja, dag Yves Vergoten uit Wervik. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. We waren net bezig over Donald Trump, die alweer een voorverkiezing gewonnen heeft. En die noemt Joe Biden Crooked Joe. Wat is de vertaling die... volgens jou? Uh, volgens mij is het, wilt hij zeggen dat Joe Biden achterbaks is. God. Mm. Maar eigenlijk, als je het echt vertaalt, is het scheef. Ja. Of schuin. Scheef. Schermen schurk, maar ik denk, blijkbaar ook, ja. Ja, schurk achter Bucks, Dat Ik denk dat Trump dat wel bedoelt. Maar ja, ze smijten altijd maar modder naar elkaar in, tijdens de verkiezingen. Dus, uh, ja, je hebt zo... De, of, een beetje meer of min. Uh, beetje, de, beetje de indruk dat het hier ook zo wat aan het gebeuren is. Het is niet de bedoeling natuurlijk. Weet je over wie je gaat stemmen, Yves? Uh, ik blijf neutraal. Ja, maar ja, in het kortje bleef... ga je moeten stemmen, hè. Ja, ik denk het Rode Kruis neutraal blijven. <laughs> Goed, Yves, dankjewel. Fijne ochtend. Oké, okay, fijne ochtend dag. Kijkend over grenzen heen, daar zag ik hoe voor jou de zon verdwenen... Als je even kijkt om je heen, zie de dagen veranderen. Alles wordt weer goed, net zoals vroeger. Alles wordt weer goed. De wereld draait voor jou. De stadsbaarder en Reggie, de wereld rijdt voor jou. Zou Niels de stadsbaarder al gelukkiger zijn? Maar je stond in de kranten deze week en in alle boekjes, want hij heeft een nieuw programma op VRT1, maar zei: Ik heb een heel slechte periode gehad. Damak ja, had dus begrepen dat hij zich nu beter voelt. Dat is goed, hè, gelukkig. Dus, ja. En zou hij vanavond met een snor op televisie te zien zijn? Want je zit midden in de week van de Belgische muziek. Vanavond echt heel goed bij ons op VRT1. Dan kan Pommelin Thijs negen Mias winnen. Negen. Oh. Het ik je dat hij met een camionet naar de miast zo gaat. jij moet die zijn. toch allemaal mee naar huis krijgen. De grote muziekprijzen show is er vanavond met Niels, die presenteert. Maar is dat met een snor? Want die ging hij laten staan. wat je hoort nog allemaal in deze Goeiemorgenmorgen. Maar vooral, we waren gisteren echt zwaar onder de indruk. Niet alleen van de Goeiemorgendag, ja. maar van zware ongevallen. We moeten het ja. er even over hebben, zo meteen. Sigma presenteert de schoonste muren ter wereld. Waar vuile vlekken op de loer liggen, schiet de Sigma-vakschilder te hulp. Vuile vlekken op de muur zijn verleden tijd, dankzij Sigma Pearl Clean. Deze muurverf is uitstekend reinigbaar, verkrijgbaar in mat en nu ook in semi-mat. Uw resultaat telt. Sigma.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 Maanprijs, exclusief BTW in financiële renting. Het zijn solden bij Bol, de laatste week. Samsung smartphones en tablets met tot 20% korting op de meest getoonde prijs. En babyphones van onder andere Philips Avent en Luvion met tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle deals in de app van Bol special kwik presenteert de klassiekers noemt u ons nu klassiek maar nee wij zijn de giant kingfish en chicken Filler. en deze week voor maar 3 euro ook de, de veggie snel naar Quick, want deze week is het maar 3 euro voor een klassieker of veggie naar keuze enkel via de Q-promo in je Quick app jouw kwik jouw smaak dat is niet te geluven. Ja, wade. Ongelooflijk. Maar alleen, ze zien, zijn er zeker zot. Iedereen is het roerend eens. De salonaanbiedingen van Citroën zijn... ongelooflijk. Profiteer van de maffe salonaanbiedingen bij Citroën. Zoals de C3 vanaf 10.990 euro. Serieus? Of de premie van 5000 euro op alle elektrische auto's, cumuleerbaar met de Vlaamse premie. Citroën. Aanbiedingen onder voorwaarden. Geldig bij Citroën tot eind januari. Meer info op citroën.be en op vlaanderen.be. Het is 18 over 6. Mooie week, tuurlijk wel. Tot je dat nieuws hoorde, lieve luisteraar. En zag ook van die jongen van 11 Hoogstraten. Met zijn fiets vertrok hij naar school. Bij weg, mama. Tot vanavond. Is niet meer teruggekeerd. Onder een vrachtwagen geraakt. En gisteren was er opnieuw een meisje met een step. Daar word je echt kwaad en stil tegelijk van, toch? Ik voelde mijn maag eigenlijk bij elkaar krimpen toen ik het las. Ik kan het mij niet voorstellen. Ja, wat denk je dan? Ja, je denkt. Je kinderen? Ja, direct. Ik, ik dacht eigenlijk zo. Ja, ik ga mijn kinderen tot hun twintig naar school voeren. Dat kan natuurlijk niet, want je moet ook loslaten. Maar eigenlijk is dat toch het eerste wat je denkt. Het is zo verschrikkelijk. En ik vind dat je te veel hoort. Ja, Hallie's finante cijfers nu ook op de voorpagina van onder andere het laatste nieuws. Elke schooldag zouden er veertien. Elke dag hè. 14 kinderen op weg van of naar school gewond raken in het verkeer. Charlotte van het Nieuws vertelt. straf, En gisteren ook nog een 17-jarig meisje. Hè. Dus niet alleen die 11-jarige jongen uh -huh. waar jullie het over hadden. Maar dus gisteren is dat meisje met haar step onder een vrachtwagen terechtgekomen. Dat onderzoek uh, loopt volop. Maar dodelijke ongevallen. 14 zeg je inderdaad, Peter. Het zijn er wel minder dan vroeger. Maar dan denk ik, ja, toch wel. Nog altijd veertien honden. Uh, gewonde kinderen. En die gebeuren vooral van en naar school. Het zijn vooral jongeren van 12 tot 16 die het meest ja. kwetsbaar zijn. En het komt vooral omdat kinderen vanaf 12 jaar, en ze gaan voor het eerst, eerste middelbaar naar school, zelfstandig, alleen. En op hun 16-jarige leeftijd, dan heb je de bromfiets die sommigen krijgen. En dat veroorzaakt dan ook wel snel ongevallen. Ik wou Is... zo graag een bromfiets op mijn 16, maar ik mocht niet van mijn ouders. Misschien daarom. Die wisten, die wisten natuurlijk. En je weet nu waarom, toch? Ja, maar ik rij elke dag met de fiets van, van thuis naar school in Temse um, En daar zit ook plekken bij waar je denkt van hoe gaat mijn zoon ooit alleen zelfstandig naar die school kunnen rijden. Inderdaad, je moet ze loslaten. Maar fijn is dat niet natuurlijk. Nee, nee. Ik wou heel graag ook een bromfiets. En ik, en ik mocht dat van mijn ouders echt niet. En ik heb zo lang gezeurd tot ik er een kreeg. Dan ben ik er zo hard mee gevallen dat ik er nooit meer op gezeten heb. Maar dan kom je er met de schrik vanaf natuurlijk. Dat is niks, maar eigenlijk denk je dan, ja, maar onze is in, Onze infrastructuur is er toch totaal nog altijd niet op, op voorzien? Altijd heel veel smalle fietspaden. Hè? Ja. kamions of vrachtwagens, auto's heel dicht. En moordstrookjes, en, en echt. Onwaarschijnlijk. Ook niet altijd nee, Het aan doen. is de infrastructuur, zoals je Nee, maar ja, ik krijg hè, het ja. maar thuis, denk ik dan. Ja. Deelgerust even de gevaarlijke plekken bij ons. In de app van Radio 2 kan het. Dit moeten we nog even meenemen. Wat is het gekste dat iemand al ooit op hotel vergeten is? Dat ook in de krant van morgen. Een reisorganisatie heeft er een lijstje van gemaakt. En er is één ding bij dat je denkt: van maar waarom? Waarom? Wat staat er op één? Het kunstgebed. Da. Dat is een mooie foto van een kunstgebied oh, voilà. op dit moment te zien. Zo, zo vreemd, want je voelt dat toch, dat je dat vergeten ja, bent. Ja, of niet, of je ziet dat. Ja, hoe ga je dan naar buiten? Maar ook dus hulpmiddelen om aan hekserij te doen, bijvoorbeeld. Zo van kristallen en foto's of amuletten. En de top 3 wordt afgesloten met protheses. Een arm of een been, bijvoorbeeld. Is ook in de categorie van het kunstgebied, denk ik dan. Want dat heb je, dat je dan... toch nodig? Ja, ja. <laughs> ja oké, okay, dat snap ik nog, dat mensen dat bij hebben. Maar dingen om hekserij te doen, dat dat zo hoog staat. Wie doet er nu aan hekserij? <laughs> zo zo ook heel bijzonder. Heel Kijk, ja, je weet weer waarover gepraat vandaag. Jouw gevoel kan je delen in onze app van Radio 2. Goedemorgen. De liefde die ga je nooit vergeten op hotel, natuurlijk. Love is all around. En wat weer is het vandaag? Wet, wet, wet. Goedemorgen. I feel it in my finger. I feel it in my all around me and so the feeling grows It's written on the wind It's everywhere I to me and I give mine to you I need someone beside me in everything I do Fascination van Alphabet. Net waren we bezig over gebieden die vergeten worden in hotels. Wel, zometeen, sorry, even een kunstgebiedverhaal verhaal waar je toch smakelijk zal mogen omlachen. Straks, alle nieuws uit je buurt is iets voor half zeven. Eerst Janot. Goedemorgen. De abortuscentra in Vlaanderen willen dat de abortuswet aangepast wordt. In plaats van zes dagen wachttijd tussen consultatie en zwangerschapsafbreking, willen ze dat dat sneller kan. Vorig jaar gingen 10.000 vrouwen naar zo'n centrum. En Donald Trump heeft de voorverkiezingen van de Republikeinen in de Amerikaanse staat New Hampshire gewonnen en dat van zijn rivale Nikki Haley. Bij die voorverkiezingen duiden partijen aan met welke kandidaat ze in november naar de presidentsverkiezingen gaan. En dit is het nieuws uit jouw buurt. 14 nieuws uit Antwerpen met Sander Mulder. Een heel goedemorgen. De gemeente Kasterlee wilde geen vrachtwagens meer op de Retische baan. De drukke verbindingsweg tussen Reti en Kasterlee is dat. Daar gebeurde eergisteren een ongeval met een vrachtwagen die tegen een tak van een boom reed en van zo van de weg raakte. Vijf andere bomen raakten daarbij zwaar beschadigd en moesten uit veiligheidsoverwegingen worden afgezaagd. Vrachtwagens gebruiken de retische baan vaak als sluiproute, maar die is daar niet op voorzien, zegt burgemeester Wardkennis van Kasterlee bij RTV. De gewestweg is, is, uit, is voldoende breed om twee bussen en vrachtwagens te laten kruisen, maar die, ja, die zitten dan wel dicht tegen elkaar, dus dat lukt wel dat kruisen, maar het is, het is nipt, het is volgens ons geen weg waar groot verkeer thuishoort. De gemeente heeft een brief gestuurd naar minister van mobiliteit Lydia Peters om een tonnagebeperking te vragen. Wegen en verkeer gaat de bomen op de retische baan in Kasterlee intussen nog eens extra controleren. De stad Antwerpen gaat dit jaar nog 30 kilometer aan slechte fietspaden asfalteren. En dat zal gebeuren in verschillende districten. Het gaat om fietspaden die nog uit klinkers of beton bestaan en waar het erg oncomfortabel fietsen is. Ze krijgen nu een nieuwe bovenlaag uit asfalt. Dat is veiliger en aangenamer fietsen, zegt mobiliteitsschepen Koen Kennis. Er is op verschillende plekken nood aan. Vaak wanneer het in die klassieke stoeptegels of klinkers ligt. Dan zie je dat uh, ja, er putten in komen, dat er schuim beginnen staan. Dat zijn zaken waar mensen hun mannen uh, hun op kapot rijden of waar dat uh, al eens een keer ja, mensen uh, vallen. En dat willen we vermijden. Ook de hoogteverschillen met de rijbaan worden waar nodig weggewerkt, zodat er vlot gefitst kan worden. De fitspaden zouden nog dit jaar vernieuwd worden. Het is erg waarschijnlijk dat Antwerp-speler Arthur Vermeeren... naar Atletico Madrid verhuist. Verschillende kranten melden dat er al een akkoord is... tussen Antwerp en Atletico. Maar volgens onze informatie is de transfer nog niet volledig rond. En ontbreken de laatste details nog. De 18-jarige middenvelder werd onlangs nog verkozen... tot belofte van het jaar op het gala van een gouden schoen. En de vraag was niet of Vermeeren Antwerp zou verlaten, maar wanneer. Antwerp zou minstens 25 miljoen euro krijgen voor Vermeeren. Vanavond speelt Antwerpen de kwartfinale in de beker tegen OHL. Of dat met Vermeeren zal zijn, dat valt nog af te wachten. Vanochtend hier en daar nog wat regen, later droog met opklaringen vanaf het westen. Maar in de namiddag opnieuw meer wolken en minder wind. Maxima tussen de 7 en 10 graden. Vanavond en volgende nacht opklaringen en wolkenvelden, minimaal liggen dan rond 5 graden. Morgen ook wolken en kans op wat gedruppel. Vrijdagochtend regen, nadien droog en zonnig, telkens 11 graden. Meer nieuws uit Antwerpen, vind in. Van Mona, goedemorgen. Goedemorgen. Op woensdag toch altijd iets rustiger, vertel eens. Ja, dat zie je nu al, want je staat enkel een kwartier in de file op de Antwerpsring naar Gent. Tussen Berchem en Linkerover. richting Antwerpen gaat het wat trager op de E313 in Randst. En dan op de binnenring rond Brussel verlies je bijna 10 minuten tussen Stormbeek en Vilvoorde. Dan houden we het zo. Daarnet kon je horen van Charlotte van het Nieuws dat er blijkbaar mensen zijn die een vals gebit en een prothese vergeten op hotel. Heel bijzonder. Marleen Verhasselt uit Dilbeek. Goedemorgen, Marleen. Goedemorgen, allemaal. Nu zijn we benieuwd. Jij hebt ooit iets meegemaakt met een vals gebied. Vertel. Wel ja, jaren geleden, toen er nog warme maaltijden op het vliegtuig uh, geserveerd werden, kwamen wij terug uit Spanje. En uh, de piloot vroeg van de gordel vast te maken, want de landing naar Zaventem ging ingezet worden. En dan kwam er zo'n meneer, heel voorzichtig in dat gangpad naar die hôtel geschuifeld, zo van mevrouw: mag ik iets vragen? Uh, zegt, waar zijn die schoteltjes van die warme maaltijden? Waar zijn die naartoe? Ga ja, zegt ze, dat wordt verzameld in gigantische grote vuilzakken. Maar waarom? Ga ja, zegt ik heb mijn vals gebied daar laten op liggen. Oh, oei! <laughs> en <dan. tieden> uh, uh, ja, zegt ja. Het enige dat ik u kan aanraden, meneer, is dat je bij ons blijft na de landing. en dat je meekomt waar die zakken verzameld worden. en dat je ze dan samen met ons gaat doorzoeken. En oh. oh, jongens. Het <laughs> enige hoe dat afgelopen is, Marleen. No. Nee, dat niet, want wij moesten dan het vliegtuig verlaten door de douane en zo. Dus de afloop ken ik niet. Dus ik hoop voor die mensen dat ze me teruggevonden heeft. maar we hebben er eens goed mee gelachen. Oh, prachtig <laughs> verhaal zeg. Dankjewel, Marleen, om onze dag nog beter ja, te maken. Gedaan. Geniet van de ochtend. <laughs> Ook zondag bij XPO straffen zolde acties met tot wel 70% voordeel ten opzichte van de adviesprijs. Je zou voor minder enthousiast in uw bad 2 XPO, ga voor meer badkamer. Sigma presenteert de schoonste muren ter wereld. Waar vuil en vlekken op de loer liggen, schiet de Sigma-vakschilder te hulp.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 Met 31 januari zijn het de laatste soldedagen bij Ino. Profiteren van min 20% extra korting op een selectie reeds afgeprijsde artikelen. Oh Voorwaarden in de winkel en op ino.be. Ino for you. Een jaar verheffend Vlaams Entertainment vol kastars is weer voorbij. Oh man, toch? Met adembenemende tv-momenten, wow. hartverwarmende radio, ja. meeslepende podcasts en online video's. Ja. Een kastaar van een mediajaar. De Kastaars, de Vlaamse mediaprijzen voor televisie, radio en digitaal. Het is gebeurd. Hoog ja. zaterdag de uitreiking van uw Kastaars online, op radio en op tv. Wij kijken uit naar de kastaars Op Telenet TV Trixo, Trixo Gaat dubbel zo hard voor jou En voor Amina, die vroeg Ik heb geen rijbewijs, is dat een probleem? Amina, bij Trixo lees je je eigen elektrische fiets of scooter Een job waar je dubbel content van bent Solliciteer dan snel op Trixo Trixo, dubbel zo sterk in huishoudhulp en uitzendwerk Trixo, Trixo Radio 2 Jouw goeiemorgen telt voor 2 Goedemorgen morgen. Elke for Yes. Goedemorgen. Morgen. Het is bijna 20 voor 7, welkom bij de Woensdag. En we waren nog bezig net over ongevallen. Ja, kinderen die omkomen in het verkeer, vreselijk, het zou niet mogen. Slechte infrastructuren, vooral. Er was nog een tip binnengekomen van Carlo Venkie uit Meulebeke. Carlo, goedemorgen. Goedemorgen, iedereen. Je had nog een goede tip voor, uh, voor je kinderen, vertel eens. Ja, dus, uh, ik heb mijn kinderen altijd geleerd. En nu nog steeds eigenlijk. Um, om altijd oogcontact te zoeken met de chauffeur. Uh, zelfs wanneer die een bocht moeten nemen of wat manoeuvreren zijn om ergens achterwaarts in te rijden, altijd oogcontact zoeken. Ja, om te zien of, of hij jou gezien heeft ja. of zij jou gezien heeft. Ja, goede tip. Nemen we mee, Carlo. Dankjewel. Oké. Okay. Dag. Dag. Maar er zijn echt plekken waar, uh, ja, waar ze sommige dingen willen verbieden. Heel veel gemeenten denken daarover na, of doen het ook. Via Radio 2 Antwerpen, uh, onze collega's, krijgen we binnen dat Kasterlee geen zware vrachtwagens meer wil op de retische baan. Uh, de weg is daar niet breed genoeg na een eerder ongeval met vrachtwagens. En er is ook al een verbod voor uh, zwaar vrachtvervoer voor en na schooltijd in het centrum van Aalst. Um, dat is gebeurd na een dodelijk ongeval, waarbij toen een elfjarige jongen ook met zijn fiets onder een vrachtwagen terechtkwam, is toen gestopt. Toen zijn daar nog verschillende ongevallen gebeurd. Niet altijd met dodelijke afloop, maar het is er toch al een paar keer erg aan toegegaan of heel nipt geweest. En dan heeft het stadsbestuur gezegd: voor na schooltijd niet meer. Ja, in het najaar. Dat zijn de... wel goed. Ja, Tuurlijk. Het is echt in het centrum. En daar, zijn wat, daar is wat industrie. Dus ja. In het najaar en de lokale verkiezingen. Dus die gemeenten gaan weten waar we over praten. Natuurlijk stom dat dit dan moet gebeuren. om ervoor te zorgen dat er een discussie komt. Goedemorgen. Goedemorgen. Nationale, goeiemorgen dag. Dat was dan gisteren weer. Ja, we zijn nog een beetje aan het bekomen van de nationale goeiemorgendag. Ik hoorde DJ David bij Spit uh, nog altijd bezig over die nationale goeiemorgendag. <lacht> ja. Zet tegen iedereen goedemorgen zalig. Dankjewel om zo massaal mee te goeiemorgenen, om Vlaanderen nog vrolijk te maken. En het was zo mooi om te horen wat mensen allemaal allemaal gedaan hebben. Um, een kleine samenvatting gemaakt van wat er allemaal voorbij gekomen is en ik moet zeggen, ik was echt wel tevreden zo om te horen hoe fijn, hoe fijn mensen uh, ik vind het nu even niet. Ik dus, uh, ben ja. het kwijt. <laughs> ik ben het even kwijt. Maar ik moet wel zeggen dat ik ook nog aan het blinken ben. Charlotte, ik weet niet jij, maar ja. het was zo'n positieve show. En ik heb heel veel berichten gekregen van mensen dat ze er echt van genoten hebben. Dus... Als mensen het gemist hebben, uh, luister nog even hoe het allemaal klonk gisteren. De Nationale goedemorgendag. Christel Jacobs uit Sint-Niklaas. Hoe ga jij de Nationale goedemorgendag vieren? Op mijn werk. Filip Dond uit Zweving. Mijn verjaardag. Nou. Ah. Oh, happy birthday to you. Ande van Steenokkerzeel. Al mijn prenten zijn geprint gaan ze op in de lichten om iedereen goedemorgen te wensen. Morgan, de Bruine uit Gent. Ja, ik had een dolplan. Ik heb gezegd van uh, ik ga een keer stickers op mijn auto plakken. Om iedereen goedemorgen te, te laten zeggen. En ook te zien dat er elke dag goedemorgen moet gezegd worden. Goedemorgen, Sven de Leier. Ik ben niet alleen een goeiemorgen mens, ook een goedemiddag en een avondmens. Goedemorgen. Goedemorgen. Hele goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Zeg het nog eens, jongens. Goedemorgen. Ja, zelfs een volledige school die compleet wild werd. Wil je het herbeleven? ga even naar onze Instagram, daar staat trouwens nog een cadeautje. Ja, die fles. Je kan hem winnen, hè. Duizenden mensen willen een fles winnen. Wat, eh, ga even kijken. En wat ook heel mooi was, Gustave en Sandrine, die waren hier gisteren en brachten ja, de oerversie van GoeiemorgenMorgen van Nicole en Hugo. Gemist? Luister en kijk nu even mee in onze app of live op VRT1. Goeiedag Blij dat ik je weer vanmorgen zag Goeiedag iedereen Dank u wel dat ik er weer bij mag lopen zingen Dansen Goeiemorgen, morgen. Ik ben blij Want ik mag Weer al bij Goeiedag zonneschijn Dank u morgen dat ik mag zijn De wereld is een schouwtoneel dat wij bespelen Voor iedereen zijn leuk kasteel om van te delen de wereld kan ons niet schelen, we vinden ook het minste deel sensationeel. Goeiemorgen, morgen, goeiedag, goeiemorgen, goeiemorgen, blij dat ik je weer beleven mag. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiedag allemaal. U morgen voor het onthaal. De wereld is een schouwtoneel dat wij bespelen. Voor iedereen is een luchtkasteel om van te delen. En krijgen we niet al te wild, kan ons niet schelen. We vinden ook het minste deel sensationeel.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 automatisch mee. Onwaarschijnlijk. Oh, Goed, is zeg. en Sandrine. De Gustav kan vanavond Mia's winnen. Hopelijk. Vier keer genomineerd. Ik, ik zou het hem echt gunnen. Ja, in de categorie doorbraak kan hij eigenlijk wel eentje winnen. Toch. De rest zit hij met Pommelien Thijs. Ja, dat is, dat is een klein probleem. Sorry, sorry. Ja, nog even over die nationale dag. Gisteren nog iets gehoord bij DJ David in de Radio 2 Spits. Er was een vrouw die op haar werk geen goedemorgen meer mag zeggen. Het is een maftverhaal. verhaal. Luister even mee wat ze te vertellen had. Een tijdje geleden nu al werkte ik als uh, consultant bij mijn vorige opdrachtgever. En toen werd ik s morgens op het bureau geroepen van de leidinggevende, omdat ik tegen iedereen elke keer een vrolijk een goeie morgen ging zeggen. Maar men vroeg mij toch om vanaf dan gewoon morgen te zeggen. En ik moest ook proberen dan iets minder vrolijk te zijn zoals morgens vroeg. Ah. Want het is niet altijd voor iedereen een goeiemorgen. Lab. Zeg. Dat is een hè? Ah wel, dat vind ik nu straf. Je oh, oh, oh. kunt toch iemand een morgen. Morgen wensen. Ja. Als je al een slechte hebt, kan alleen maar beter worden, toch? Ja, vreemd. Het is al een tijdje geleden, gelukkig. Oh. Hier mag dat wel, lieve mensen, op Radio 2 vanavond. Meer David om vier uur bij ons. En als je voor de eerste keer luistert naar Goeiemorgen Morgen, dat zou zomaar kunnen, dan is dit misschien iets nieuws voor jou. Margot van de Regio. Ken je Margot van de Regio nog niet? Dat is de vrouw die intussen heel Vlaanderen kent. Elke dag zoekt ze een verhaal bij jou in de buurt. Verhalen die je altijd zelf mag en kan delen. Zelfs het verhaal van vandaag. Het is wel een mooi, het is warm, het gaat ook over kinderen. En dat is altijd goed. Margot, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ik zie je met een muts tegen de wind. Ja, het is hier heel hard aan het waaien in Herenthout. Herenthout, daar zit je. Ja, vertel eens, het heeft ook met carnaval te maken. Margot, wat is jouw verhaal? Wel, inderdaad, binnen een twee à drietal weken begint overal in Vlaanderen de carnavalsperiode. In Aalst onder andere, in Halle, ook in Herendhout wordt dat heel hard gevierd, want hier is de oudste georganiseerde carnavalstoet van, uh, van ons land. Heel tof om u te verkleden, ik weet het zelf, ik ga graag naar carnaval. Maar het ding is, carnavalskledij, dat is super duur. En vaak de vrijdag voor de krokusvakantie uh, organiseren ze op school dan zo'n heel tof carnavalsfeest waaraan, waarin ze de kinderen vragen om zich te verkleeden. Maar niet... hola oh zeg ik? Word, het is echt, echt. Um, maar niet iedereen kan zich verkleden. Want dat kost gewoon veel geld. En daarom heeft een organisatie hier in Herenthout, Kruimelkrachtig heet die, een oproep gedaan om oude carnavalskledij in te zamelen. En ik sta hier voor hun deur, voor hun depot. Ik ga eens kijken hoe hard die oproep gewerkt heeft en waarom dat zo hard nodig is. Wat een mooi verhaal, zeg. Uh, maar vooral kun jij misschien eens omdraaien en dan eens kijken hoe hard de wind dan jouw haar blaast? Ja, Val die is nog er mee net eigenlijk. geen windstoot. Het valt nog mee eigenlijk, ja. Maar let toch maar op als je buiten komt. Heel oh, mooi. <laughs> Een soort gratis feun. Ja, jongens, carnaval. mee hoor, het Eurovisie Songfestival. Wat denk je? De winnares? Goedemorgen, Marine, en Kim. WRT. Radio 2. baby we both know this is not our time it's time to say goodbye speelt. Ik laat ze, zolang ze maar met mij mijn lakens steelt, En zelfs de hoeders van de wet kijken minzaam als ze fout parkeert. En zelfs de ze sensueel voorbij marcheert scheeft Ik weet wel dat zij waarschijnlijk niet lang bij me blijft Ik weet wel dat zij met anderen Zij heeft soms geheimen waar ik liever niets van weet. Zij zweeft soms en droomt zodat ze soms ook mij vergeet. En zelfs de hoeders van de kerk kijken minzaam op haar schoon. Schop zegt, dit is Gods werk. Buigt zijn grijze hoofd en dankt de Heer. Nog eens een keer: dank u, mijn Dan, loop naar de Dat is verse Koentje, 25 jaar, 35 jaar geleden. Een enorme hit in Vlaanderen, Clouseau, daar gaat ze. Bo, ik zit nog met een probleem. Ja. Het is eigenlijk het probleem van mijn zoon. Die is eind vorig jaar gaan nieuwjaar zingen bij zijn oma en opa. Die wonen in de Kempen, zingen ze van deur tot deur. En dan krijgen ze snoep of geld. Nu heeft hij een biljet van 10 euro gekregen, maar er is een stukje af, ongeveer een kwart dus zitten met de vraag van, kun je dat nog mee betalen? Bijvoorbeeld in de supermarkt. Nee, als er echt een stuk af is en, en het is uh, kwijt, je hebt dat niet meer. Niet als, als je het stuk nog het klein hebt, stukje. je kan het aan elkaar plakken. Dan wel. Dan, dan wel. Maar, ja, maar als het een stuk ontbreekt, nee. Eh, wel. De oplossing van mijn vraag, die horen nog voor acht uur van onze nieuwe consumentenman Xavier Taverne van Win-Win. Ik zou blijven luisteren. <lacht> in Bijmo gaat low, low, low, low. Nu solden tot min 70%. Tegels, nog teersteen, parket, In thermo. Deze zondag extra open.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 voor een zachte huid. Gladweg de beste koop volgens testaankoop. Aldi, altijd slim. Geen autosalon, maar wel saloncondities op je autoverzekering. De kilometerverzekering van Belfius Direct Verzekeringen... ...biedt nu 15% korting op je eerste jaarpremie. Bereken in 5 minuten je prijs op belgiusdirect.be Raadpleeg de infofiche van de autoverzekering en de actievoorwaarden op .be kilometerverzekering. Lotto is trotse sponsor van de Week van de Belgische Muziek en geeft gratis duoconcertpassen weg voor een heel jaar. Doe nu gratis mee op Lotto.be. Hola, ja, gratis concerten maar als twee keer. Ja, dat moet ons geen twee keer zeggen. Ja. Dat moet ons geen twee keer zeggen. Ja. Ah, dat, dat, dat, toch. Lotto, onder het kan. Nu woensdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. De prijzen die gaan low, low, low, low. Nu solden bij Impermo. Vinyeltegels met handig kliksysteem aan 16,99 euro per vierkante meter. En keramisch parket aan 14,99 euro. Tegels nog parket in parket Impermo. Telenet-TV, dat klinkt soms zo. War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 schat, je weet, volgende week vertrekken mijn ouders op vakantie met reizen Ja, hè? Ja, gooi gewoon gewoonte, Spanje met de bus. Nee, nee, nee. Op cruise naar de Caraïbe, vanuit Miami. Amai, cruise. Doen die dat ook? En wij zijn niet gevraagd. Ja, dat komt er van als je schoonmoeder niet tof vindt, hè. Bus, cruise of vliegvakantie. Reizen louwers, Reizen met liefde voor jouw wereld. Reizen lauwers. Reis door ons hele aanbod op Lauwers.be. Reizen Lauwers. En wat kan je doen met een bankbiljet van 10 euro waar een kwart van afgescheurd is? Huh? Ja, dat verhaal. Hoor je zo. Goedemorgen. Elke dag telk voor twee VNT, Radio 2. En hey, u, nieuws uit de rest van de wereld, is 7 uur, Charlotte Kroel. Goedemorgen. De abortuscentra dringen er opnieuw op aan om de abortuswet aan te passen. En Donald Trump heeft de voorverkiezingen van de Republikeinen in de Amerikaanse staat New Hampshire gewonnen. De erkende abortuscentra in Vlaanderen vragen opnieuw om de abortuswet aan te passen. Bij ons kan een zwangerschap tot twaalf weken afgebroken worden. In enkele buurlanden is dat veel later, zegt Karine Franken van de abortuscentra Luna. Op dit moment heeft België een wettelijke termijn om een zwangerschap af te breken van twaalf weken. In Nederland heeft men een termijn van twintig weken. Voor mensen is dit iets heel moeilijks. Ze worden al geconfronteerd met het feit dat ze verder zwangers zijn dan dat ze denken en dan kunnen ze ook nog niet in België behandeld worden. De abortuswet werd vorig jaar besproken in de regering, maar die kwam niet tot een akkoord om de termijn te verlengen. Vorig jaar gingen 10.000 vrouwen naar een abortuscentrum in Vlaanderen voor een gesprek of behandeling. Dat waren er nooit zoveel. Tien centra voor volwassenenonderwijs in Vlaanderen starten binnenkort met de nieuwe opleiding Ambulante Zorg. Met dat diploma kan je ambulancier worden voor niet-dringend patiëntenvervoer of bijvoorbeeld hulpverlener op grote evenementen zoals festivals. En de de vraag naar ambulanciers is zeer groot, zegt Jasmine Tilleman van het Centrum voor Volwassenenonderwijs in Nieuwpoort. We proberen ook de opleiding heel hard af te stemmen op het werkveld. Omdat we ook wel weten dat er een tekort is op het werkveld. Dus voor ons was het ook heel belangrijk om te gaan samenwerken. Omdat we weten dat de vraag zo groot is. Er zit ook een heel groot leuk stage in, want het is ook echt wel een doe-opleiding. Donald Trump heeft de voorverkiezingen van de Republikeinen in de Amerikaanse staat New Hampshire gewonnen, met bijna alle stemmen getekend telt, staat Trump op bijna 55 procent. Zijn rivaal Nikki Haley haalt ruim 43 procent. Björn Soenens volgt het voor ons in New Hampshire. Nikki Haley blijft erin geloven ondanks de nieuwe nederlaag in de staat New Hampshire. De strijd is niet gestreden, zegt ze. This race is far from over. There are dozens of states left to go. En de volgende is mijn sweet state of South Carolina. Haley hoopt dus op South Carolina. Maar daar ligt ze bijna 40% achter. Een groot probleem. Die verkiezing in haar thuisstaat is op 24 februari. Er zijn er weinigen die haar nog een kans toedichten om Trump te verslaan. Ook Trump zelf niet. Die haar een bedriegster noemde in zijn speech. Who the hell was the imposter that went up on the stage before? Uit de uitslag blijkt dat Haley het verlies kan beperken door stemmen van onafhankelijke kiezers. Bij de Republikeinse kiezers won Trump met drie kwart van de stemmen. Bij die voorverkiezingen in Amerika duiden de partijen aan met welke kandidaat zij in november naar de presidentsverkiezingen gaan. Voor de Democraten is dat Joe Biden. Antwerp-voetballer Arthur Vermeeren gaat zo goed als zeker naar de Spaanse topclub Atletico Madrid. Atletico zou een bod van ruim 25 miljoen euro hebben gedaan op de 18-jarige Vermeeren. Het akkoord tussen beide clubs en de speler zou bijna rond zijn. Vermeeren werd vorige Week op het Gouden Schoengala nog verkozen tot belofte van het jaar. En op de Australian Open Tennis heeft de Oekraïnse Jastremska zich geplaatst voor de halve finales. Ze staat 93ste in de wereldranking en ze schakelde de Tsjechische Noskova uit in de kwartfinales. En Elise Mertens heeft zich met haar Taiwanese partner geplaatst voor de halve finales van het dubbelspel. En dit is het nieuws uit jouw buurt. De gemeente Kasterlee wil geen zware vrachtwagens meer op de retische baan na een ongeval gisteren. Eergisteren moet dat zijn, excuseer. De weg is daar niet breed genoeg, dat zegt de gemeente bij RTV. En de stad Antwerpen gaat 30 kilometer aan slechte fietspaden asfalteren in verschillende districten. Droog met opklaringen en hoge wolkenvelden bij maxima rond 11 graden. Meer nieuws uit Antwerpen hoor je hier binnen een half uurtje en vind je in de app van VRT Nieuws. Het is vier over 7. Mona, goeiemorgen. Goedemorgen. Net de 100 kilometer aangetikt. Ja, op de A12 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom. Daar staat een lange file. Een half uur verlies je tussen Ekeren en Leugenberg. Want daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse Ring naar Gent sta je 20 minuten in de file. Tussen Deurne en Linkeroever. Ook richting Beveren vertraag je 20 minuten tussen de A12 en Lillo. Wie naar Antwerpen wil, die schuift een kwartier aan vanaf Massenhoven. Ook richting Brussel, al een kwartier bij tussen Aarschot en Holsbeek. En op de Rond Brussel verlies je nu 10 minuten tussen Strombeek en Vilvorde. Het is niet leuk allemaal, maar gewoon even rustig blijven. Ik ben toch rustig! Heel Rustig rustig. Radio 2. Goedemorgen. Goedemorgen morgen, morgen. Peter en Kim. WRT Radio 2. Zonsopgangetjes. Mooi hoor, de Pointer Sisters. I'm so excited. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. Dat 24 januari is vandaag de dag dat je hoort op radio 2 dat Donald Trump zeer hard in zijn oranje nopjes is. Wow man, ja, die zou zomaar die verkiezingen kunnen gaan winnen. Maar wanneer is dat, die verkiezingen zelf? Ja, die verkiezingen zijn in november. Nu zijn het volop voorverkiezingen in verschillende staten. Maar traditiegetrouw zijn die voorverkiezingen in de staat Iowa en dus hmm. nu in New Hampshire heel tekenend voor wat er dan verder gaat gebeuren. Dus ah, ja. hij daagt Nikki Haley uit, maar ze geeft nog niet op. Wel even uit. Als er Donald vandaag in Vlaanderen zou zijn, uh, goed nieuws voor jou. Gewoon lekker wat zon vandaag. Kun je een beetje... Een beetje bruin pakken. Een beetje tannen. Oh, de toekomstige Ereburger van Kokseide wordt vandaag 56. Proficiat Gert verhulst. Maar het gekke verhaal komt vandaag toch ja, uit de voetbalgeschiedenis. Want vanmiddag om drie uur gaan ze een van de meest bizarre wedstrijden spelen ooit in Belgisch voetbal. Ze gaan, hou je vast, vijf minuten spelen. Vijf minuten. Charlotte van het Nieuws. Het is de wedstrijd RWDM Eupen. die werd afgelopen zondag stilgelegd en daarom moeten ze nu vandaag opnieuw spelen. Maar hoe komt dat? Tijdens de laatste vijf minuten werden de supporters boos. Ze vinden eigenlijk dat hun club RWDM niet goed bezig is mm. en dat ze zich niet inzetten. Dus ze begonnen van alles op het veld te gooien. En daardoor werd de match stilgelegd, want ja, je kan natuurlijk niet verder spelen als het daar zo druk vol ligt op het plein. Maar dus de volgende twee minuten gaan achter gesloten deuren gespeeld worden vandaag. Ja. De spelers van Eupen, die moeten 150 kilometer rijden richting stadion in Brussel. Oh. De match van vijf minuten zal ook op televisie te zien zijn, ja. op Eleven. De sportcentrum waarvoor je moet betalen. Mm. En dat is wel een beetje gek, want de voorbeschouwing van die wedstrijd, ook op televisie, die zal waarschijnlijk vier keer zo lang duren als de wedstrijd zelf. Zegel. Ze moeten nog even terugblikken, vooruitblikken ja. zien hoe het zal lopen. Oh. En om die wedstrijd uit te zenden, moet er evenveel personeel en apparatuur zijn als tijdens een normale wedstrijd. Want ja, ja, is dat vijf minuten. En dat het zal 20.000 euro kosten, die mini-wedstrijd. Joh man, maar Allee. hoe speel je zo'n wedstrijd dan? Ja. Je moet beginnen op het moment waar de bal was. toen de wedstrijd zondag gestopt is. Ah, ja. Dus dan moet je weer eventjes dat weten inleven. Je ja. moet ja, ja, de weer weet... positie nemen. Heel bijzonder. En dan denken van ja, Hè? dachten we dat dit de kortste wedstrijd ooit zou zijn. Het is blijkbaar nog erger, want we hebben hier ook een voetbalkenner. Dat is TelefoonBavo, die onze telefoon bedient. Zegt Bavo, wat is de kortste wedstrijd ooit? De kortste wedstrijd ooit was eentje tussen Halberstad en Boddissa-Boutsen in de Duitse vierde klasse. Ja? Een jaar of zes geleden. En daar hebben ze afgefloten na amper 17 seconden. 17? Oei. Weet weten ook wat er gebeurd is? Waarom, ja? We hebben ja, zo'n zo stormweer. Stormweer. Ah. Zo hard aan het regen en de stormen dat oh. uh, er echt niet meer ja, komt. Stel je voor dat het vandaag ook keihard waait: dat ze gewoon twee minuten afluiten. Yeah. Moeten ze nog eens drie minuten doen? Oh man, man. Ik weet nog toen ik je zag, wist vanaf deze dag, gaat precies niks hetzelfde zijn. Weet je Beetje al geweest, geen spijt van dat je het weet, want nu is hier de nieuwe tijd. Oh. Van mij. Ik zei laten gaan. De toekomst achterna. En kijk ons nu we samen zijn. De helft van mij, van Suzanne en Freek, hebben de helft van mij... Het zou dus over dat briefje van 10 euro kunnen gaan. Mijn zoon heeft er eentje gekregen toen hij ging nieuwjaar zingen. Daar is een stuk af. Maar kun je daar nog iets mee doen? Iemand zegt iets van de Nationale Bank. Gelukkig komt de Xavier Taverne straks iets voor acht uur het allemaal uitleggen. Die heeft een experiment gedaan. Maar daarnet ging het over het feit dat er voor vijf minuten een wedstrijd wordt gespeeld. Hoeveel gaat het kosten? Dat gaat 20.000 euro kosten, omdat het ook op televisie komt, omdat er heel veel komt bij kijken, commentatoren, materiaal. RWDM, Eupen, dat is de wedstrijd, die moeten die gewoon even verder spelen. Een spontane reactie van trouwe luisteraar Christian Samaniego uit Antwerpen. Christian, wat heb je ons gestuurd? Uh, ja, goedemorgen allemaal. Ja, wat ik heb gestuurd, ik viel bijna achterover toen ik dat bedrag hoorde op de radio vermeldde 20.000 voor, 20 voor maar een band pottenstampers. Allee, ja. Wat zijn dat voor oelewappers bij de, de voetbalbond Die hebben geld genoeg, zeker? Uh, moet, moet je ook wel vijf minuten komen mee stampen van uh, 20.000? Ah, dat dacht ik dus ook. In vijf minuten, qua conditie, dat kan ook nog. Hè. Ik onthoud ja. van oelewappers, dat is het woord van de dag. Dankjewel, Christian, Geniet ervan, hè, man. Ja, prettige dag. dag. Zometeen geen oelewapper. Nee, nee, er is iemand die meedoet en hij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 Carrefour, zeg, rode vruchten, wat zegt u dan? In de lucht gooien en opvangen in de mond, zo? Hop! Lekker in de smoothie! Wel, tot dinsdag bij Carrefour, onze rode vruchten voor maar 5 euro per twee bakjes. Ook op carrefour.be. Carrefour, we hebben allemaal recht op het beste. Europabank, droomt u als tuinierster van een gloednieuwe camionet? Oh, ja! Wilt u uw zaak laten verven in een spiritueel violet? Oh ja!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 Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt 2024 euro cadeau op uw badkamerrenovatie. Joehoe! renoveert uw badkamer. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. De voetbalwedstrijd is een beetje zoals uh, Punto, punto. Lekker snel, hij kan van alles winnen. Ik hoop het voor hen dan toch. Goedemorgen, daar is Mark de Heno uit. Kokejannen? Wat is Kokkejan? Oh. Kokiane bestaat echt Mark, goedemorgen. Ja, goedemorgen allemaal. Inderdaad, Kokiane is een mooie naam. En de plaatsen zijn ze nog altijd zeggen zo, zo, Dat kan ook. Dus geen enkel Pff. probleem. Goedemorgen. Het is in Pajottegem. de nieuwe fusie, daar moeten we zijn. Ja, want daar is een heel ding over geweest. Het kon ook nog mooi of glooien geweest zijn. Voor wat heb jij gestemd? Ja. Ik heb uiteindelijk voor Pajottenham gestemd omdat het een beetje, uh, nog voordat er een de ganze Commotie ontstaan is, omdat het een beetje, uh, ja, een uh, geografische aanduiding was, uh, laten we zeggen. Fien, omdat, man. ja. Dus het, is een, het is een naam, het is een naam. Mooie hem had ook mooier geweest, want we zitten in een mooie streek. Maar het klinkt zo'n beetje raar. Ja, ik denk dat er niemand lelijk hem gaat, uh, gaat doen. Maar kijk, vooral punto-punto spelen. We gaan jouw vragen stellen. Eén letter van het antwoord, vul aan en bij drie juiste antwoorden. Ja, dan win je die exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Fel begeerd in Vlaanderen. Speel snel. En pas als je het antwoord niet weet, ik wens je veel succes. We beginnen met de S van Salami. Dank u. Welke S is een Vlaamse zanger die bekend is? Is van de hit Verlaat Me Nooit. Salim Segers. Welke T is de gemeente in Vlaamse-Brabant waar Pater Damiaan gewoond heeft? Uh, pas. Welke U is een groente die Margot van de regio in Aalst Ajoen noemt? Uh. Welke V is het Franse woord voor fiets? Vilo. Goed, dat was een heep hoor. De S, ja, de, Vlaams, de Vlaamse zanger van de hit Verlaat Me Nooit. Ken je Salim Segers nog? Jawel, jawel. Even, oh, even. Kom aan, met z'n allen. Verlaat. Me nooit. Oh, liefste? Nee, verlaat me nooit. Liefste nee. Verlaat me nooit. Verlaat me nooit. Maar we moeten door met deze quiz natuurlijk. De T is natuurlijk tremelo. Goed gedaan. En um, ah, dat was juist, ja, dat was bij jou fout. Maar de U was juist Ajuin en ui. En Velo was natuurlijk frans voor fiets. Punto punto. Ja, zeer, zeer. Genies. Ja, ze is binnen, jongen. Ik zweer het je. Die GoeiemorgenMorgenMok, morgen dat wordt nog een hebben dingetje. Geniet ervan en veel succes met de bus vandaag. Punto punto. Punto punto. Speel morgen zelf mee en win jouw GoeiemorgenMorgenMok. morgen Winnen is belangrijker dan deelnemen. In Precies, zeg. Hey. Oh, heel, dan gaan we nog eens komen met z'n allen. Verlaat ja. ja. me nooit. Liefste mei, verlaat me nooit. Dat zingen we natuurlijk altijd voor onze weerman, Bram. Subaru, safe, fun. Weermanbrand. Het is vooral windmanbrand vanmorgen. Wat is ja, dat allemaal? Ja, ja. ja inderdaad. Wel, dat heeft te maken met de storm Jocelyn. En Josselin die trekt op dit moment over Scandinavië. Ver weg dus van ons eigenlijk. Maar we hebben wel te maken met de wind. En vanmorgen vroeg ook met de regen. Op dit moment gaat die wind echt nog wel stevig te keren. De windstoten die liggen ergens tussen 60 en 80 km per uur in het binnenland. Aan zee is nog 90 km per uur mogelijk in de komende uren. Maar het gaat geleidelijk aan minder beginnen waard. Dus het ergste is achter de rug. In de komende uren gaat die wind een beetje afnemen met uiteindelijk nog windstoten rond 50 à 60 km per uur voor de rest van de dag. En we krijgen er zonnig weer bij. Dus een zonnige dag, een droge dag ook met mooie opklaringen en vooral na de middag wat meer wolkenvelden. Een zachte dag ook met maxima van 10 tot 12 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en wolkenvelden... ...maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minima van 4 tot 8 graden. En dan morgen misschien ochtends nog een paar opklaringen... ...maar al snel gaat het zwaar bewolkt worden met ook wat gedruppel. Ietsje minder wind dan vandaag. Een uh, matige bries uit het zuidwesten en een graad of 11. Vrijdag start dan met regen. Daarna krijgen we opklaringen. Iets meer wind opnieuw en een graad of 11. En dan ja, in het weekend blijft het meestal droog. Dus dat ziet er goed uit. Het wordt dan ook wat rustiger... Ook wel wat frisser, zeker op zaterdag, met dan uh, s ochtends vroeg min 1 op heel veel plaatsen. En overdag een graad of zeven. Zondag gaat dat dan opnieuw naar 10 graden. Maar lekker veel zon wel. Dat is goed, hè. Ja, nou ik leuk, ja het Weekend ziet er goed uit. Dankjewel, je wel, Bram. Maar dus nog Dankjewel. even opletten voor de wind. Oh. Hoeveel Mia's wind? Pommelin Thijs. Toch een beetje vrouw van het moment, hè. Maar wat een... Maar ze kan toch een beetje delen. Ik vind echt heel veel... Nee, ze mag het allemaal hebben. Het is haar zo gegund. Hè? Ja, ze zit midden in de week van de Belgische muziek. Vanavond zie je dat heel goed bij ons op VRT1. De grote muziekprijzen show, de Mia's met Niels de Stadsbader. Met of zonder snor, want die had die nodig voor een musical. En je kan het ook volgen op Radio 2. Want Kim Durby, onze DJ, zit er vanaf 6 uur met Radio 2, BNB. En deze vrouw kan dus negen prijzen winnen vanavond. De grote pommel in Thijs. Ook de zomerhit. Goedemorgen. Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het vouw. Want normaal geloof ik niks van het internet. Maar ik dacht aan jou. Vijf signalen om te achterhalen of het halve liefde is. Nu kan ik niet ontkennen dat ik twijfels heb. Als je naast me ligt. Want elke keer als ik je vraag wat je wil van mij Zeg je niks meer Je laat het open Het is erop of eronder Nu of nooit, we hebben zoveel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 Weet je wel ...uit de al weg gegooid. Is het beter hier of beter dat je gaat? Is er op te veranderen de hoogste tijd? Wie ben ik voor jou? Wie ben jij voor mij? Is het beter hier of beter dat je gaat? Als je Zit ze morgenochtend in deze show? We zullen zien of ze er inderdaad negen mee pakt. Bonnet nog even over RWDM Eupen. Een wedstrijd die moet herspeeld uh, worden. Vijf minuten. Zeg dus gewoon de staart die moet herspeeld worden. Ja. Heel bijzonder. Vroeger vroegen ons af: is dat nu. Het is toch gestoord en hoe gaat het dan met die spelers? Toch bijna belachelijk. Maar ik heb een, um, een kine, een kinesist. En die werkt ook voor uh, Kortrijk. KV Kortrijk, de voetbalclub die het ontzettend goed doet in eerste klasse. Goedemorgen, dag uh, Olivier. Goeiemorgen allemaal, die dankjewel ook voor de chemische insteek, Peter. Ja, dus jij bent altijd over, over voetbal bezig als we elkaar zien, ik snap er nooit iets van. Maar dus, leg eens uit, waarom is dat zo'n interessante wedstrijd? Ja, mensen staan er weinig bij stil eigenlijk, maar er komt heel wat bij kijken. Dus je gaat die wedstrijd op een totaal andere manier benaderen. Zowel uh, tactisch, je gaat op een totaal andere manier trainen. Zowel Heupen uh, als RDM hebben eigenlijk... Maar vijf minuten om, om tactisch te bereiken waar ze willen. Mm -hmm. Dus de Andy gaat trainen om heel, heel hoog te spelen. Um, en verder gaat het ook op die, op die vijf minuten volledig je supplementatie baseren. Hè. Dus in een voetbal van, voetbalwedstrijd van 100 minuten mm -hmm. Kun je supplementen, uh, eigenlijk, je cafeïne en je torinepiek, uh, moeten wat doseren. Omdat je er nou ook een dip krijgt. Maar in die vijf minuten kun je eigenlijk wat die grens gaan opzoeken. Je ja. mag een piek te kneren in die cafeïne en die, en die torine. Dus uh, ook de opwarming. Je baseert je op 5 minuten en niet op, uh, op 100 minuten, dus die ja. opwarming kan ook totaal verschillend zijn. Ja. Zeg Olivier, maar wat jij net zegt, gaan we dan zo'n wedstrijd zien waarbij dat al die spelers in de goal gaan staan, die, ver, die nu 1-0 voor staan natuurlijk, die denken, ja, wij gaan keihard verdedigen. Hmm. Nee, want die hebben ook een Duitse coach, dus ik denk dat die eerder hoog druk gaan zetten om de tegenpartij zo ver, te ver mogelijk van toe te krijgen. Want anders ja, zetten ze eigenlijk al vlak voor je doel. Uh, en dan is het eigenlijk eenvoudiger dan zover van uw doel weg te houden. Denk. Ja, ik, ik heb nu al goesting oh. om te gaan kijken van de, ja, de middag om drie langer uur. Langer opwarmen dan spelen, je hoort dat zo. Oh. Ja, dat sowieso. Ja, dat oh. sowieso. ja De is van, uh, van KV Kortrijk, Olivier Meul, hier bij ons. Even een morgen. Uh, Kortrijk lekker bezig, Olivier? Ja, zeker, absoluut. Er is een nieuwe fight, we gewoon we al een standaard is dat. Dat is wel, wel, dat is wel waar. Dankjewel, Olivier. Fijne ochtend nog. Zometeen alle nieuws uit je buurt, ook uit Kortrijk, Eerchalland. Goedemorgen, de abortuscentra in Vlaanderen willen dat de abortuswet aangepast wordt. Nu kan een zwangerschap tot twaalf weken afgebroken worden, maar dat willen ze verlengen. Vorig jaar gingen 10.000 vrouwen naar een abortuscentrum voor een gesprek of behandeling. En Donald Trump heeft de belangrijke voorverkiezingen van de Republikeinen in de Amerikaanse staat New Hampshire gewonnen. Bij die voorverkiezingen duiden de partijen aan met welke kandidaat ze in november naar de presidentsverkiezingen gaan. Gaan. Zijn rivale Nikki Haley geeft nog niet op. Dit is het nieuws uit jouw buurt. 14 nieuws uit Antwerpen met Sander Mulder. Een heel goede morgen. Kasterlee wil geen zware vrachtwagens meer op de Retische baan, omdat de weg er niet breed genoeg is. Eergisteren gebeurde op de drukke weg tussen Reti en Kasterlee nog een ongeval met een vrachtwagen. Die was zo breed en hoog geladen dat hij een tak van een boom meesleurde en zo van de weg raakte. Vijf andere bomen raakten zwaar beschadigd en moesten uit veiligheidsoverwegingen worden afgezaagd. Vrachtwagens gebruiken de Retische baan vaak als sluiproute, maar die is daar niet op voorzien, zegt burgemeester Wartkennis van de Kasterlee bij RTV. De gewestweg is, uh, is, uit, is voldoende breed om twee bussen en vrachtwagens te laten kruisen, maar die, ja, die zitten dan wel dicht tegen elkaar, dus dat lukt wel, dat kruisen, maar het is, het is nipt. Het is uh, volgens ons geen weg waar groot verkeer uh, thuishoort. Kasterlee heeft een brief gestuurd naar de minister van mobiliteit, Lydia Peters, met de vraag om een tonnagebeperking in te voeren op de Retische baan. Wegen en Gaat intussen de stabiliteit van de bomen op de eretische baan extra controleren. De stad Antwerpen gaat dit jaar nog 30 kilometer aan slechte fietspaden asfalteren in verschillende districten. Het gaat om fietspaden die nog uit klinkers of beton bestaan en waar het erg oncomfortabel is om te fietsen. Ze krijgen nu een nieuwe bovenlaag uit asfalt en dat is veel veiliger en aangenamer voor de fietser, zegt mobiliteitsschepen Koen Kennis. Er is op verschillende plekken nood aan, hè, vaak wanneer het in die klassieke stoeptegels of klinkers ligt.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 Antwerpen voetballer Arthur Vermeeren gaat zo goed als zeker voor de Spaanse topclub Atletico Madrid spelen. Atletico zou een bod van ruim 25 miljoen euro hebben gedaan op de 18-jarige middenvelder. Het akkoord tussen beide clubs en Vermeeren zou bijna rond zijn. Dat is toch te horen. Vermeeren werd vorige week op nog ook nog eens verkozen tot belofte van het jaar. En de vraag was niet of Vermeeren Antwerp zou verlaten, maar wanneer. Vanavond speelt The Great Old de kwartfinale in de beker tegen OH Leuven. Met of zonder Vermeeren, dat valt nog af te wachten. Vanochtend hier en daar nog wat regen, later droog met opklaringen vanaf het westen. Maar in de namiddag opnieuw meer wolken en minder wind. Maxima tussen 7 en 11 graden. Vanavond en volgende nacht opklaringen met wolkenvelden. De minima liggen dan rond 5 graden. En meer nieuws uit Antwerpen vind je de hele dag door in de app van VRT Nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. De problemen dan maar. Vooral rond Antwerpen vandaag problemen. Met op de E313 richting Antwerpen drie kwartier bij vanaf Massenhoven. Goed uitkijken de hoogte van het parkeerterrein in Ranst. Daar is de linkerrijstrook dicht door een defect voertuig. Dan op de A12 naar Bergen-op-Zoom. Verlies een half uur tussen Antwerpen-Noord en Leugenberg. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring naar Gent sta een half uur in de file. Tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. Richting Beveren zijn dat twintig minuten tussen de A12 en Lillo. En dan weer richting Brussel. Wil die uh, houdt best rekening met de gebruikelijke ochtendfiles. Dus een kwartier vanaf Peuty, hetzelfde tussen Aarschot en Holsbeek. En nog eens op de E411 vanaf Overijssel. Op de binnenring rond Brussel eerst 15 minuten bij van Itteren tot Halle. Verder op bijna een half uur tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. En in sint of staat net een defect voertuig. Touring. Onze wegenwachters staan 24 uur of 24 voor je klaar, overal in België. Klein quizje dan toch maar. Neil Diamond, grote artiest van Sweet Caroline. Is jarig vandaag, hoe jong of oud? Oh, ik denk dat hij wel eens 83 is. 83, zeg jij? Mm. 80. 80, zeg jij? Oké, okay, lieve luisteraar, je hoort het zo meteen over twee minuten. Ja, gaan we nog eens feest vieren. Sleep World, uw slaap houdt ons wakker. Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.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 Opa? En al werk je met fossielen. in mijn tijd. Hè? jij blijft jong, fris en vrolijk. Ja, Anna, dankzij jouw bokspring van Sleepworld ben jij elke dag steengoed in je vak. Sleepworld! Slaap, ons De eigen merken van Lidl, dat zijn ah. producten aan wow. prijzen. Meer zelfs tot en met dinsdag 40% korting op ons XXL appelsap. Ah. Dat is maar 1,29 euro per fles, hè. Wow. Lidl, voor iedereen die telt. Radio 2 Het is tijd om heel luid mee te zingen. Ik denk het wel, hoor. Neil Diamond. Goed, goed, Peter en Kim. Radio 2 Effectieve 83 jaar vandaag. Goeie gokker, hè. En hoe ga je mee zingen? Sweet Caroline Lie. Where it began I can't begin to know But then I know it's growing strong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 Touching warm Reaching out Touching me Zo krijg je courage in de auto zie je. Neil Diamond, Sweet Caroline, heeft al een paar jaar Parkinson trouwens. Op de Amerikaanse televisie heeft hij verteld dat hij nu pas die ziekte heeft geaccepteerd. Ik vindt het niet plezant, maar het is zo zegt hij. En er is ook een goede kant, er is een soort van kalmte over hem gekomen. Hij is liever geworden voor andere mensen. Wordt vandaag 83 jaar gelukkige verjaardag. Het is vandaag 24 januari, maar iemand heeft de achterzijde van de druivelaar, de almanak, ja. gezien van 23 januari. Daar staat iets geks. Want het is uh, ja, de dag van aartsengel Michael. Maar Lucien Ziegler uit Aartselaar, Goedemorgen. Goedemorgen Peter Kim en Gaima. Wat staat er op jouw kalender of achteraan op jouw braadje? Wel, zoals elke dag ga ik bekijken kijken wat daarop staat, de mopjes en wie dat er heilig is verklaard. En staat dat plotseling op in dikke letters Aars-Engel-Michaël? Dus niet Aars-Engel, maar Aars-Engel. Even de D vergeten. Dus ik direct ga googelen voor te zien dat er geen tweede keus was en een andere schrijfwijze of zo, maar blijkbaar niet. Dat is het een raar. Het is een schrijf, Het Moet nu wel lukken dat je ook van aardssalar bent. Het dus, ja. maakt het helemaal ja. feestelijk. Maar het zegt het staat in de app van Radio 2, maar even kijken zie. Hey, ja. de druivelaar die mogen dan, want dat is een plezant dingetje. Ik wist niet dat het nog bestond. Dank wel voor je verhaal Lucien. fijne ochtend. Graag gedaan voor jullie ook alle luisteraars. Marco van de regio. En van Luciana Margot, het is een kleine stap. We waren bezig over Carnaval. Carnaval in herendhout, daar gebeurt het vandaag. Want er is een mooi verhaal bezig: het heeft met de kleren van jouw kinderen te maken, echte carnavalsgemeente. Luister en kijk even mee naar Margot van de Regio. Ik zie jou nu staan oh, in een prachtige ruimte, vol carnavalskleren. Vertel eens, wat is er nee. aan het gebeuren? Wel, ik ben bij Huis van het Kind in Herenthout en de organisatie Kruimelkrachtig die heeft hier een verkleed bibliotheek opgericht. Een heel tof concept dat ze intussen al twee jaar doen. En Pascal van Kruimelkrachtig, jullie hebben nog steeds een bewarme oproep aan de mensen uit Herenthout. Ja, mensen die nog genoeg carnavalkledij thuis hebben liggen of zelfs één pakje, die mogen dat altijd bij ons binnenbrengen. Want wij verzamelen eigenlijk carnavalkledij in verband met duurzaamheid. Mensen kopen elk jaar maar carnavalkledij, dat blijft daar liggen. Uh, zij kunnen dat bij ons binnenbrengen en wij organiseren een carnavalshop waar alle gezinnen terecht kunnen om carnavalkledij te komen halen of te komen inwisselen. Een of concept en het lijkt ook echt een succes, want hier hangen verschillende uh, verkleedkleren uh, omhoog: van uh, het regenboogkleedje van K3, Star Wars, Katje. Uh, Camille, wie uh, zie ik hier nog allemaal? Spider-Man, de Hulk. Wouter, dat zijn kostuums die uh, niet goedkoop zijn. Nee, dat klopt. Dat kost ieder jaar handenvol geld. eigenlijk, En uiteindelijk, dat wordt vaak maar één keer gebruikt. Nadiem verdwijnt dat in dozen of op een zolder. En het is toch leuk dat dat kan binnengebracht worden en dat dat kan herbruikt worden. Dat is in ieder geval een stuk goedkoper en ook veel duurzamer. Absoluut. Jullie zijn van Herenthout, geboren en getogen. Ik woon zelf momenteel in Aalst. Ik ken die, uh, die carnavalsmicroben. Dat is superplezant om je te verkleden. En dat gun je toch elke Kind. Zeker en vast. En dat is geen evidentie, want voor sommige kinderen is dat wel een grote kost. En dat is ook eigenlijk onze bedoeling, dat elk kind in Herentouwt gewoon onbezorgd mee aan carnaval kan deelnemen. Ja, Wouter, ik zie je knikken. Ja, dat is absoluut waar, want ja, het is niet alleen natuurlijk verkleedkleding, wat het is ook dikwijls naar een carnavalbal gaan, naar een stoet gaan, het is wat confetti, is wat serpentines, het is een drankje op het carnavalbal. Dus ja, dat kost inderdaad allemaal heel veel geld. Het zit hem in kleine dingen en daarom zijn de mensen dus welkom om uh, hier in Herentouwt had bij jullie carnavalskledij te brengen. Waar zijn ze welkom? Huis van het Kind, staat 27. Dus gewoon bij mij aan het loket kunnen ze carnavalkledij komen afgeven. Nu is onze locatie hier wel te klein aan het worden. Is het waar? Is het ja. zo'n succes? Ja. Ik vind ik heel fijn om te horen. Het is echt een succes. Dus de carnavalshop zelf, uh, dat de mensen kunnen komen, die gaat doorgaan in het Oké, okay, heel goed. En het ding is ook, ik denk dit, ik heb het hier nu over houdt, maar dit uh, vindt plaats in elke regio in Vlaanderen. Dus als je zelf nog iets op je zolder hebt liggen, Haal dat, haal dat gewoon even uh, boven en breng dat naar een organisatie bij jou in de buurt. Ik heb hier ook iets meegebracht. Nu, in Aalst, um, wij dragen daar allemaal bonte jassen. Velle frakken heet dat bij ons. Ik draag die al jaren en dag. Die stinkt gigantisch, dus die heb ik niet mee. Maar um, ik heb wel een roze boa mee en ik zie hier een roze prinsessenkleed liggen. Ik denk dat dat daar heel goed bij gaat passen, Pascal. Heel laat bedankt, zeker en vast. Dat is me heel veel plezier gedaan en je weet het, contacteer even een organisatie bij jou in de buurt, want iedereen heeft rommel op zolder liggen. Ja, en effectief komt er weer aan. Hè. Ja, dan krijg je zo'n berichtje van het is carnaval, kindje verkleed er in een konijn of zo. Maar goed idee van Robbe, Robbe de Lener werkt voor Radio 2 in West-Vlaanderen. Bij zijn vriendin op school maken ze daar in de klas zelf carnaval kostuums. Elke klas in een bepaald thema. Zo is iedereen gelijk, heeft iedereen een kostuum dat niks kost. Ja, wel fijn, een beetje stijl ja, maar weet je, als ik, ik was vorige vorig jaar nog eens gaan shoppen voor een kostuum en ik schrok daar eigenlijk ook wel van hoeveel dat dat kostte. Kost want is vaak maar voor één keer of één dag. Die groeit ik vond dat eigenlijk ook te duur. Dus wel heel mooi in Herenthout. Dank je wel voor je mooie verhaal. En bon, dat briefje van 10 euro met dat stukje af. We hebben een oplossing, hoor je zo. One last shot, hold on to me. Oh. There's something I gotta say to you Runaway, One Republic. Het is wel voor acht, ja. We zijn nog even aan het bekomen van Aarsengel Michael. een drukfoutje op de druivelaar. Ja, dat weet je niet. Wat is het? Aarsengel. Misschien staat het. Je weet het allemaal. Let op. Xavier, je weet het. Was er al een probleem met de E3? Goedemorgen, nacht, Savieta Verne. Goedemorgen. We hadden jou even nodig, want ik had een probleem. En lieve luisteraar, zet hem een beetje luider en een beetje harder, want het kan ook jouw probleem zijn. Mijn zoon Lex gaat eind vorig jaar gaan nieuwjaar zingen, bij oma en opa, die wonen in de Kempen. We gaan ze zingen van deur tot deur en krijgen ze snoep of geld. Nu had hij een biljet gekregen van 10 euro. We hebben dan een paar weken later gemerkt dat daar een kwart stukje afgescheurd is en het andere stukje zat er niet bij. Ja, een gegeven paard enzovoort. Kijk niet in de bek. Je ziet intussen een foto in de app of uh, op tv. Dus de vraag is, kan je er nog mee betalen? Xavier Taverne van Win-Win, onze consumentenshow. Je hebt dat meegenomen. Ja, hoe zit dat nu? Wel, um, zo, als je zo'n briefje hebt, dan kan je daar een paar dingen mee doen. Je kan proberen, als het niet te beschadigd is, om het gewoon in um, de bankautomaat, als je er nog een vindt in jouw buurt, want dat is dan weer een ander probleem, gewoon uh, erin te stoppen. En als dat niet te beschadigd is, dan zal dat geld wel onmiddellijk op je rekening worden gestort. Ja? De bank zal dat biljet dan wel. Weg doen en niet meer in circulatie brengen. Um, goed, als de bankautomaat dat niet neemt, kan je naar je bankkantoor gaan of kan je ermee naar de Nationale Bank van België. De Nationale en, Bank. Dat ja. is dus wel een heel stuk af. Wat ja. nu? Wel, um, als het niet meer dan 51% is, ja. dan krijg je je geld terug. Want anders zou je natuurlijk met vier stukken... Je kan zeggen, ah, ik heb hier 20% van een briefje van 10 en ik heb hier nog eens 20% van een briefje van ja, 10. Dat is echt, ja, dat was echt mijn fouten brein dat al dacht, oh, dan kan je allemaal stukjes ja, binnenbrengen. Ja, ja, ja, dat zou iets te gemakkelijk zijn, natuurlijk. Ja. dus dat weten we al. Dus moet sowieso meer... Dus op dat vlak ben ik ja. eigenlijk wel in, in, in orde. Ja, je bent eigenlijk in orde, maar je hebt dat briefje aan mij gegeven. Ja, maar is mijn tien euro, kameraad? Ja, wel. <laughs> ik dacht, we gaan gewoon naar de Nationale Bank van België, toch? Ja. En daar ben ik dus geweest deze week. Huh? We werden daar ruimschoots ontvangen. Het heeft, denk ik, 55 minuten geduurd voor we door de eerste deur waren. Ik zie het. Jij bent intussen... Ja. Ja. We hebben Beelden daarvan. Kijk, hier wordt jouw briefje van 10... ...dat dus uh, beschadigd is. Peter wordt gecontroleerd om te kijken of het binnen het raster past. Ah. Waarbinnen een briefje van 10 euro... ...en dan kunnen ze daar ook zien... Hè, ...of het inderdaad meer dan 51% beschadigd is of niet. Ja. En daar... Uh, ...dit zijn de beelden die we hier zien op VRT1 en in de app... ...van uh, waar die briefjes uh, vernietigd worden. Vernietigd? Het is kapot! Ja. Ja, maar gast. Ja, briefje is vernietigd. Dat zie je nooit meer terug. En nu en nu, ik heb een papier moeten ondertekenen, want ik mocht niet met jouw geld naar de Nationale Bank van België. Dat is mijn zoon zijn geld. Dus op mijn naam staat nu, Nationale Bank van België, 10 euro. Oké, okay. ja. dus je hebt 10 euro op je rekening gekregen. Ja, want hoe het afloopt, dat kunnen we zien en horen. Even luisteren. Het briefje van tien dat gescheurd was, wordt vernietigd door de Nationale Bank. We hebben een papier moeten ondertekenen. Dat heb ik op mijn eigen naam moeten doen. Sorry, Peter van der Veren. Huh. Dit geld is eigenlijk officieel van mij. Want jij kan niet meer bewijzen dat dat briefje van tien van jou of je zoon was. Ik heb er twee van vijf. Ik dacht er eentje te houden voor de moeite. Maar aangezien dit geld van je zoon is, zou ik wel echt een onmens zijn als ik dat doe. Dus dat geld komt jouw richting... Ja, ja, dus ik krijg dat. En het is hier. Ja, kijk eens aan. Dank je wel. Geef maar. Dank je wel. Nee, nee, nee. nee. Ah, sorry. Het, het zijn ook briefjes die nog niet in omloop geweest zijn. Het zijn. Oh kraakverse oh. nieuwe briefjes van Vyfi. Die zijn vers gestreken. Ze zijn ja. zeker vers gestreken. Goed, wel lekker. Je hè. dat zelfs. Hè. Ja. Maar dus oh. even samengevat, je kan dus effectief met je geld waar een stuk af is, dat is effectief nog van waarde. behalve natuurlijk als het kleiner is dan, ja, dan, dan de helft. 50 procent, ja. Dan kan je er wel mee naartoe. De bank zal dat aannemen en zal jou onmiddellijk dat geld bezorgen tot een bedrag van 3000 euro. Vanaf daarna moet er een extra fraudecheck gebeuren. Ah ja. ja. Ook omdat je niet meer voor bedragen boven de 3000 in cash mag betalen, gaan ze ervan uit dat niet veel mensen nog meer dan 3000 euro cash hebben zitten in de zak van hun broek. In de naam van, uh, van mijn zoon en de rest van Vlaanderen, dank u wel voor de nuttige informatie. Dat is zeer graag gedaan. Meer daarover in Win vanaf 9 uur natuurlijk, of nu al op radio2.be. Ik ben Verne, dank u wel. Ja, alsjeblieft. Squeeze and please that person, give them all your love Signify your feelings with every gentle caress Because it's so important to have that special somebody To hold his, miss, squeeze and release And everybody needs somebody to love. Dat is zeker dat net het verhaal van een biljetje van tien euro, waar een stukje af was. En mijn zoon heeft, uh, ja, zijn 10 euro terug dankzij de Nationale Bank. Dank u. Het is graag gedaan. Ook en vooral dank u Xavier, <lacht> natuurlijk. Maar Rita had nog een heel mooi verhaal gemaild. Rita de Klerk uit Opwijk zegt, onze Labrador heeft ooit een keer een briefje van 50 euro stuk gebeten. Ik dacht, ja, dat zijn we kwijt. Maar mijn collega zei nee, nee, nee, ik kan ermee nog naar de bank gaan. En inderdaad, de weken nadien stond er 50 euro op hun rekening. En uh, ja, ze hebben haar dan uitgelachen op het werk en zeiden, ja, jij hebt gewoon geldhond. Ja, maar dit is mijn Rita's, want er is nog een Rita uh, Rita Baart, die zegt, die had een, een hond jaren, in de jaren zeventig had hij een briefje van 100 Belgische frank van tafel genomen. Hij zag nog net een stuk uit zijn muil hangen, was nog iets minder dan de helft oh. maar het nummer stond er nog op en toen is ze naar de bank gegaan en heeft ze nog 50 frank teruggekregen. Dat is mooi hè. Ze heeft ook nog gewacht om de andere misschien nog te recupereren, maar dat was een beetje te ah. <laughs> ja, zo'n Een bokser daar komt wat uit, denk ik. Een beetje kwijt, hè.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 De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Eliza was hier. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht altijd inbegrepen op elizawashere.be Als u s morgens een uur vroeger vertrekt om op tijd te zijn, zal u toch nog in de file staan. Daar bent u bijna zeker van. Maar waar u echt zeker van bent, is dat Belisol er alles aan doet om u te ontzorgen bij het plaatsen van nieuwe ramen en deuren. Daarom zijn wij al meer dan 45 jaar marktleider. Belisol altijd zeker. Angie presenteert Goede Gewoontes op woensdag. En voor de familie De Smet is woensdag Karaoke-dag. Dori, Dori, Maar stop, deze woensdag is het ook check-and-safe-dag. Dan geeft meneer De Smet de meterstanden in op de site van Angie omdat hij weet dat wie vorige winter de check-and-safe deed dubbel zoveel energie bespaarde. Ah, ja, ja. Maak ook een maandelijkse gewoonte van de check-and-safe van Angie en bespaar op je energie. Angie, al onze energie gaat naar jou. En straks gaan we live naar Deerlijk, naar de presentator van de Mia's en zijn eventuele snor. Niels de Stadsbader, zometeen in de show. Goedemorgen. Elke dag, elk voor twee. Nu naar de rest van de wereld. Het is 8 uur, Charlotte Kroon. Goedemorgen. Een record aantal vrouwen ging vorig jaar naar een abortuscentrum. En Donald Trump heeft de voorverkiezingen van de Republikeinen in de Amerikaanse staat New Hampshire gewonnen. Vorig jaar gingen meer dan 10.000 vrouwen naar een abortuscentrum in Vlaanderen voor een gesprek of een behandeling. En dat waren er nooit eerder zoveel. Daar zijn verschillende verklaringen voor. Zo staan vrouwen veel bewuster stil bij een kinderwens dan vroeger. Maar ook anticonceptie speelt een rol, zegt Karine Franken van de abortuscentra Luna. We zien zeker ook een verschuiving in anticonceptiegebruik. Er wordt minder hormonale anticonceptie gebruikt. Tegelijkertijd zien we dat meer mensen apps gebruiken om te proberen te voorspellen wanneer ze hun vruchtbare periode hebben. Maar dit is natuurlijk toch een kalendermethode. En dat is een methode die minder betrouwbaar is. De abortuscentra vragen ook opnieuw aan de regering om de abortuswet aan te passen. Bij ons kan het tot twaalf weken in de zwangerschap. In enkele buurlanden kan dat veel later. Tien centra voor volwassenenonderwijs in Vlaanderen starten binnenkort met de nieuwe opleiding Ambulante Zorg. Met dat diploma kan je ambulancier voor niet dringend patiëntenvervoer worden of hulpverlener bijvoorbeeld op grote evenementen zoals festivals. En het is vooral een do-opleiding zegt Jasmin Tilleman van het Centrum voor Volwassenenonderwijs in Nieuwpoort. Het is eigenlijk een heel brede opleiding waarin dat er zowel focus wordt gelegd op dringend patiëntenvervoer op welke wijze je mensen moet gaan vervoeren. Er zit ook een leuke EHBO binnen in de opleiding. Er zit ook een heel groot, leuk stage in want het is ook echt wel een do-opleiding. We zijn ook vertrokken vanuit het idee dat er heel wat mensen er iets al in het werkveld zitten. Elke dag raken in Vlaanderen 14 kinderen gewond in het verkeer op weg van of naar school. Dat zegt Verkeersinstituut Vias in het laatste nieuws, naar aanleiding van twee recente verkeersongevallen. Daarbij stierven twee jongeren, ze werden aangereden door een vrachtwagen. De meeste ongevallen gebeuren bij tieners van 12 en 16, zegt Stef Willems van Vias. Er zijn twee scharniermomenten. is dus de leeftijd van 12 jaar, wanneer dat kinderen alleen naar school fietsen. De leeftijd van 16 jaar, wanneer een aantal jongeren omschakelt naar de bromfiets. Hoewel de situatie wel objectief verbeterd is als je dat op langere termijn bekijkt. In 1992 waren er bijvoorbeeld 90 kinderen tussen 0 en 14 jaar die in ons verkeer om het leven kwamen. In 2022 waren er dat nog 8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 Bij de republikeinse kiezers won Trump met drie kwart van de stemmen. Bij de voorverkiezingen in Amerika duiden de partijen aan met welke kandidaat ze in november dan naar de presidentsverkiezingen gaan. Voor de democraten is dat alvast Joe Biden. En op de Australian Open Tennis heeft de Oekraïnse Jastremska zich geplaatst voor de halve finales. Ze schakelde de Tsjechische Naskova uit in de kwartfinales. En Elise Mertens plaatste zich met haar Taiwanese partner beter voor de halve finale. Van het dubbelspel. <lacht> Taiwanese ta partner. <lacht> Ik vond een warme verspreking. Voilà. morgens. Boom. Dit is het nieuws uit jouw buurt. De politie van Schoten waarschuwt voor valse bankmedewerkers die aan huis komen en er met je doorgeknipte bankkaart van doorgaan. En in Herendhout kunnen kinderen uit kansarme gezinnen gratis carnavalskleren kiezen. Vandaag droog met opklaringen en hoge wolkenvelden. De maxima liggen rond 11 graden. Vanavond en volgende nacht opklaringen en wolkenvelden. De minima liggen dan rond 5 graden. En meer nieuws uit Antwerpen hoor je hier binnen een half uurtje. Op een woensdag zoveel film. Ja, dat valt even tegen. Vertel eens Mona. Ja, inderdaad. En toch ook heel wat ongevallen. Net eentje op de E17 van Kortrijk naar Gent in de Pinten. De spitstrook is daar nu afgesloten. Richting Antwerpen 35 minuten vanaf Massenhoven aanschuiven. Verder 10 minuten vanaf Aertselaar en vanaf Kruijbeke. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom verlies in half uur tussen Antwerpen-Noord en Leugenberg. Dat komt door nog een ongeval op de linkerrijstrook. Een half uur aanschuiven op de Antwerpse ring naar Gent tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. Richting Beveren zijn dat 20 minuten tussen de A12 en Lilo. Richting Brussel een lange op de E40 van drie kwartier tussen Gent en Wetteren. Dat komt door een ongeval twee rijstroken zijn daar versperd. 35 minuten bij vanaf Semst naar Brussel. Een half uur tussen Tieltwingen en Holsbeek en een kwartier vanaf Overijssen. Op de binnenring rond Brussel verlies je een kwartier van Iteren tot Halle. Verder een half uur bij tussen Grootbeigaarde en Vilvoorde. En in sint stevens moet je uitkijken voor een defect voertuig. Op de E314 is de afrit 16 Gasthuisberg in beide richtingen afgesloten. En dat komt dan weer door nog een ongeval op de Terbank Staat. Minimax. Minimax. De wateronthoarder zonder elektriciteit. Oké, okay, een woensdag. En de pretenders op Goedemorgenmorgen. Ja, don't get me wrong. Goedemorgen morgen. Ja, dan gapling. Goedemorgen. Peter en Kim WRT Radio 2. is de dag dat je hoort op Radio 2 dat er nog altijd veel te veel kinderen sterven in het verkeer. Dus een extra oproep. Pas op, allemaal. Jij met de fiets, jij met de auto of de vrachtwagen. Want er is ja, toch nog altijd wel wat wind zo. Gelukkig een beetje zon ook vandaag. En we zitten midden in de week van de Belgische muziek. Vanavond live bij ons op VRT1. De Mia's, de grote muziekprijs, met Pommelien Thijs, die er negen kan winnen. Negen, hè. Het kan, hè. Oh man, zou zo zot zou dat zijn en... dat ze alle negen winnen? Zou het kunnen? De winnaar die er ooit vijf gewonnen heeft, Niels de Stadsbader, die presenteert vanavond. Maar is dat met een snor of niet? Dat hoor je nog uh, na half negen. En morgen vroeg, ja, misschien Pommelin in de show, we zullen zien. En dan een belangrijk moment voor jou, lieve luisteraar, van Goeiemorgen Morgen. Want je mag je stem laten horen en nu echt, want ja... Mijn gedacht. Want we zitten in de oren van VRT Nieuwsjournalist en politiek beest Ivan de Velder. Ivan, goedemorgen. Dag Peter, dag Kim. Ja, Goedemorgen. Ivan, jij volgt dit jaar alle verkiezingen natuurlijk. En je hebt een heel helder gedacht. Vertel. Uh, mijn gedacht is een boodschap voor alle kiezers van dat jaar 2024. Namelijk, wie niets doet, moet achteraf niet komen klagen. Oké, okay, wie niets doet, moet achteraf niet komen klagen. Leg eens uit. Ja, ik vind dat ook kiezers een verantwoordelijkheid hebben in het gevoel dat nu toch wel heel erg heerst en dat is het ongenoegen in de politiek en dat ongenoegen is zeer terecht. Ook ik heb heel veel kritiek op hoe de politiek functioneert, maar ik vind dat de kiezer ook een zekere verantwoordelijkheid heeft. En in mijn ogen kan de democratie alleen overleven met uh, mensen die gaan stemmen. En onverschillige burgers die dus niet gaan stemmen, die zijn in mijn ogen de dood voor de democratie. En dus heb ik een aantal uh, oproepen gedaan. Ik heb een nieuw boek geschreven, dat heet Vertrouwen in verkiezingen. Mm -hmm. En een van die ideeën is, je moet achteraf niet komen klagen wanneer je niet hebt deelgenomen aan de verkiezingen. Oké, okay, ja, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die nu iets hebben van ja, maar wat, ze, ze doen ze maar wat. Wat kan ik daar nu in Godsnaam aan veranderen? Ja, je kan daar veel aan veranderen. Je hebt een stem en je bent nooit alleen. Uh, je moet maar eens naar de resultaten kijken. Er is nergens een partij die één stem haalt. Je bent dus altijd met veel meer. En die gedachte, het feit dat je met meer bent en dat je samen iets kan bereiken, ja, dat is misschien wel de krachtigste boodschap tegenover de politiek, in welke richting dat, dat dan ook gaat. Nou, Ivan, je hebt het nu daarnet over mensen die onverschillig zijn, maar misschien zijn er ook gewoon mensen die zeggen, ja, ik weet daar niks van. Ik, ik, ik, ik ben zelf niet onderbouwd genoeg om te gaan stemmen. Wat daarmee ja, daar zijn in, voor mij twee antwoorden op. Ten eerste, iedereen mag deelnemen aan politiek. Er is niet zoiets dat alleen slimme mensen uh, mogen stemmen. Dat is al een de riem vind ik, voor iedereen die denkt te weinig argumenten te hebben. En ten mm -hmm. tweede, in de tijd van het internet is er echt wel heel veel informatie. En wij gaan met VRT Nieuws en samen met jullie bijvoorbeeld mm -hmm. heel veel informatie proberen te brengen ja. zodat niemand zou kunnen zeggen eigenlijk snap ik het niks van en weet ik het niet. Je zal op zijn minst voldoende informatie hebben. Dat gaan we inderdaad doen dit jaar als een belangrijke. Maar dus, heel helder, ik gooi het even naar jou, luisteraar. Ga jij stemmen of niet? En waarom niet? En wat denk je zelf? Deel het in de app van Radio 2. Want het gedacht van Ivan de Vader is heel helder. Zeg nog één keer, Ivan. Ja, wie niets doet, wie niet gaat stemmen Moet achteraf gewoon niet komen klagen over wat er gebeurt Misschien ben je er gewoon helemaal niet mee akkoord Ook dat mag je laten weten natuurlijk Deel dat in de app van Radio 2 Dit zijn Maxime en Emma Heesters Ik zit in mijn eentje in Bar Chappelle, Te kijken hoe hij jou iets vertelt En ik weet dat jij straks om hem lacht Het ergste is, ik mag hem wel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 Zeg straks, dat had ik, dat had jij. Dat is nog eens een heetje. Maxime en Emma Heester, dat hadden wij moeten zijn. Goedemorgen. 16 over 8 en Ivan de Vader, politiek journalist van VRT Nieuws met een heel helder gedacht Ivan, jouw gedacht is nog altijd, wie niets doet moet nadien niet klagen. Ja, er zijn natuurlijk wel mensen die reageren van ja, wij moesten toch gaan stemmen, maar dat klopt niet helemaal dit jaar, Ivan. Vertel eens. Nee, dat is een van de uitdagingen in oktober wordt de opkomstplicht afgeschaft voor de gemeenteraads en de provincieraadsverkiezingen en dat betekent dat je in oktober de vrijheid hebt om te ...of je al dan niet naar het stemhokje gaat. En daarom geldt mijn, mijn aanzet nog meer... ...een democratie kan alleen overleven met mensen die gaan stemmen... ...die niet onverschuldig zijn. Um, en dus, ja, nogmaals, wie niet gaat stemmen... ...moet achteraf niet komen klagen over het resultaat. Er komen uiteraard heel veel reacties op. Rita Komans uit De zegt: zegt... Ah, ...Ivan, je hebt gelijk, uh, alleen samen staan we sterk... ...om verandering door te drukken. Maar je hebt natuurlijk ook wel uh, mensen die zeggen... Willy Bastiaans bijvoorbeeld uit Westerlo. Ja, waarom gaan stemmen? Er worden ministers benoemd die zelfs niet opkwamen bij de verkiezingen. En ja, meer mensen die eigenlijk dan gaan denken van ja, oké, okay, we gaan allemaal wel stemmen, maar er wordt niet naar de kiezers geluisterd. Is dat zo, hiervan? Ja, maar welke kiezer? We hebben zeven partijen, die halen allemaal een resultaat. Je kan onmogelijk beweren dat een partij die 25% haalt, erbij moet zijn. Um, je hebt nu eenmaal in een democratie de helft plus één nodig en je moet dus bondgenoten zoeken om die helft te halen in ons systeem. En dat is een van de kunsten van onze democratie, bondgenoten uh, zoeken. En daar zit je op vast. En dus het idee dat ik heb mijn stem uitgebracht en mijn partij is Bijvoorbeeld zo groot, dus die moet erbij zijn. Dat geldt niet. Dat geldt zelfs niet voor de grootste partij, want die haalt op dit moment ook maar 25 procent. Dat ja. is nog altijd niet de helft. Je moet vrienden zoeken. Ja, er zijn heel veel mensen die nu denken van. Ja, maar wacht, als je het Eurovisie Songfestival met de meeste punten. Ja, dan win je wel. En dat is in de politiek wel anders. Ja. Dat is inderdaad in de politiek anders. Er zijn andere landen waar dat anders geregeld is. Kijk naar de Verenigde Staten. Uh -huh. Daar is het simpel. Je hebt twee kandidaten van twee partijen. En de grootste van de twee die haalt het. Zo simpel is het. Wij hebben een ander systeem waarbij we ervoor zorgen dat alle ideeën vertegenwoordigd zijn in een parlement. Maar dat betekent ook, en dat is hetzelfde in Nederland als in Duitsland, dat is ook in Frankrijk. Maar daar moet je wel eens ervoor zorgen dat je vrienden hebt om samen een coalitie, zoals dat heet, een regering te maken. Dus... Dus op zoek naar die vrienden, op zoek ook naar compromissen. Ja. Samen zorgen voor een oplossing. Ja, nu iets waar we toch ook nog aan moeten denken. En uh, Caroline Ruggies doet ons daaraan denken. Zegt, ja, onze grootouders hebben gevochten voor stemrecht. Dus ik ga het zeker doen, want mocht ik niet stemmen, heb ik inderdaad geen recht om te klagen. Onze democratie moet behouden blijven. Ja, inderdaad, hier is wel heel hard voor gevochten, hè, Iva? Mm -hmm. Heel hard voor gevochten en als je nog verder teruggaat in de tijd, tot in de middeleeuwen dan stel je vast dat zelfs in de middeleeuwen wij hier in Vlaanderen van in het begin het idee hebben wij willen deelnemen, wij willen een stukje mm -hmm. meezeggenschap hebben medezeggenschap en dat is erg belangrijk, dat is een soort erfgoed ja en ook in mijn boek pleit ik voor dat erfgoed, om dat goed te bewaren en dat betekent dus meedoen medezeggenschap hebben in die samenleving, in die democratie ja, en dat ik... gaat via het stemmen. Ik had er Even nog korte olifant in de kamer aantikken. Het Vlaamse belang gaat niet meer regeren, denk je? Ja, dat hangt ervan af of het Vlaams Belang dus voldoende bondgenoten vindt om samen een regering op te zetten. En dat hangt af van de standpunten. Kunnen andere partijen besturen samen met een partij als Vlaams Belang? Zo simpel is het eigenlijk. Ja. Nogmaals, je moet vrienden zoeken in de politiek, anders lukt het niet. Dank je wel, VRT-journalist Ivan de Vaderen. Nieuw boek is uit trouwens. Vertrouwen in verkiezingen. Maar dus we gaan nog even door. Wie niets doet, moet Nadien niet klagen. Ja. Ik ben toch rustig! Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op bijna alles. Beter slapen begint bij Beter Bed. Ook open op zondag. Subito. Dat is minstens één kans op drie om te winnen. Happy. Go. go. Lucky. Yes! Gewonnen! Oh, dan ga ik morgen gewoon relaxen in de wellness. Subito. Happy go lucky. Speel op loterij.be of in je verkooppunt. Nu bij Sunnep. Vroegboekvoordelen, zoals tot 400 euro vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.be Beste saloncondities. Stop met zoeken. In januari heb je bij Toyota al een hybride voor de prijs van een benzine. Aanbieding geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be. Hallo, ik ben Stef en ik werk voor de winkel in Halle. We bevinden ons nu aan de slimme kassa's. we is eigenlijk gewoon je productje onder de camera houden. Alles gaat veel sneller. We besparen kosten. De klant heeft een boodschappen aan de laagste prijzen en ze gaan sneller naar huis. De laagste prijzen, dat slim bespaart. Koolruit, laagste prijzen. Radio 2 Jouw Goeiemorgen telt voor 2. morgen. Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2. Moi, je Chien au bleu de méthylène, moi je m'appelle O Het is vijf voor half negen. Daarnet het gedacht van Ivan de Vader, politiek journalist van VRT Nieuws. Ja, als je niet gaat stemmen, dan moet je nadien niet komen klagen. Alex Jacobs uit Laakdal is een luisteraar van de show die voor de eerste keer in zijn leven niet gaat stemmen. Alex, goedemorgen. Dag Peter, goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Waarom ga je niet stemmen? Ja, kijk, ik ben nu 70 jaar. dat is de allereerste keer in mijn leven dat ik dus niet naar de stembus ga. Ik doe dat ook heel bewust. Omdat ik de laatste jaren, het is al eigenlijk een lang aan de gang, redelijk gefrustreerd ben als de verkiezingenuitslagen bekend worden. En er worden dan regeringen enzovoort samengesteld. Ik begrijp het wel dat ze moeten een beetje een consensus zoeken. Maar eigenlijk... De politici geven ons de indruk dat wij medezeggenschap hebben, en ik ben het daar helemaal niet mee akkoord, want zij doen eigenlijk altijd hun, hun eigen goesting. Mm -hmm. En ik heb het geloof in de politiek volledig verloren, want als je ziet wat dat de laatste jaren de in zo'n schandalen hebben opgestapeld, mm -hmm. kunnen die nog moeilijk geloofwaardig worden bestempeld. In mijn ja. ogen. Maar dat is ja, mijn persoonlijke ook nog bij, ja. Dat begrijpen we, ja, Alex. Maar we, goh, misschien moeten we ze toch kansen blijven geven, want zij gaan de boel wel verdelen. Zij gaan zeggen van dat geld gaat naar daar. En we gaan die beslissingen nemen. Dat klopt. Daar hebt u volledig gelijk. En inderdaad, wij moeten bestuurders hebben voor ons land, want we kunnen niet zonder. Dat is correct. Ja. Ja. Maar de burger de indruk geven dat de medezeggenschap heeft en dan na de verkiezingen vaststellen dat het totaal anders is. Mm -hmm. Ik heb daar nog commentaar gehoord dat er mensen worden op postjes gezet die zelfs niet op de kieslijsten zijn geweest. Ja. En dat bij ja. mij. Dat, dat, dat is iets dat bij mij vringt. En ik heb gezegd van kijk, of dat ik niet ga of niet. Voor mij maakt het totaal niet meer uit. Je dat gewoon een eigen goesting. En daarmee gaat niet. Ik snap het. Alex, we gaan een afspraak maken. Binnenkort dan, uh, ga je hier bij GoedemorgenMorgen en ook op VRT Nieuws ga je heel veel horen. We gaan jou zo goed mogelijk informeren. Blijf er toch even over nadenken. Ik zal erover nadenken, goed. maar ik denk dat we mijn gasten met om mij te <lacht> Ja, Ik kan dat. Alex, dankjewel. Ja. geniet nog van de dag. Fijne ochtend. Bye. Wendy Stoop uit Kruijbeke om af te sluiten. Wendy, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dus wie niets doet, moet, niet, moet die niet klagen. Wat denk jij dan? Volledig mee eens. Ik hoorde Ivan dat zeggen juist en ik dacht, haha, dat zeg ik al jaren tegen onze vrienden die antipolitiek zijn en uh, die niet willen gaan stemmen en het ene grote smeerboel vinden en zo. En dan zeg ik, ja, maar als je niet gaat stemmen, moet je het ook niet reclameren. Dit is iets waar je vandaag kan over nadenken. Wendy, dankjewel. En um, als dit een trouwfeest was, ik zou met je dansen, want... Oh ja. We hadden het samen, didn't we? Oh ja, baby, We hebben samen samen, don't we? Spijt dat Barry White niet leeft, Ik zou op hem stemmen, hè. Oh. Goeiemorgen. Ik denk echt, als je echt zit en denkt over het, is het echt... I can easily feel myself slipping and slipping more and more waves. Let's super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. intussen op 2 over half 9 zometeen alle nieuws uit je buurt, eerst Janot Goedemorgen, elke dag raken in Vlaanderen 14 kinderen gewond in het verkeer van of naar school dat zegt verkeersinstituut Vias naar aanleiding van twee recente verkeersongevallen, het wil dat er dringend iets aan gedaan wordt met bijvoorbeeld afgescheiden fietspaden of veiligere kruispunten voetbal-Vlaanderen wil vanaf volgend seizoen geen extreme scores meer in de jeugdreeksen. Als een jeugdploeg enkele keren met meer dan vijf doelpunten verschil wint of verliest, kan er gekeken worden of ze niet meteen naar een hogere of lagere klasse kunnen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. 14 nieuws uit Antwerpen met Sander Mulder. Een heel goedemorgen. morgen. De politie van Schoten waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als bankmedewerkers en mensen opbellen omdat er iets mis zou zijn met hun bankkaart. Later op de dag komen ze dan aan huis om de kaart en pincode op te halen. De kaart verknippen ze dan om hun slachtoffers te doen geloven dat de kaart onbruikbaar is, maar ze laten de chip heel, waardoor ze nog geld kunnen afhalen of zaken kunnen kopen in winkels. De criminelen hebben het vooral gemunt op 65-plussers. De politie van Schoten benadrukt dat echte bankmedewerkers nooit aan huis komen kans dat onder meer nieuwkomers en leefloners in Antwerpen opleidt voor een job in de zorgsector, wil Vlaamse steun om het project verder uit te bouwen. Vorig jaar studeerden op acht weken tijd vijftien zorgassistenten af met subsidies van de provincie en maandag start een nieuwe opleiding. Maar er zijn meer kandidaten dan geld en de korte opleiding is op zoek naar Vlaams geld om het project in de toekomst verder te kunnen uitrollen, zegt David de Boel van Thuiszorg Vlemingveld het zou super jammer zijn, moest er een einde komen aan dit project, omdat dit op korte termijn voor heel veel instroom kan zorgen in ons zorgcentra voor logistieke taken, maar ook in de thuiszorg. Dus onze vraag is eigenlijk om, om dit project verder te zetten met middelen van ja, de Vlaamse overheid of VDAB of andere overheidsinstanties. In Herendhout kunnen kinderen uit kansarme gezinnen gratis carnavalskleren uitkiezen. Voor ouders die het minder breed hebben is carnaval een duur en om kinderen uit die gezinnen ook een volwaardig carnavalsfeest te bieden, kunnen ze op het einde van de maand terecht in een geïmproviseerde carnavalshop in het ontmoetingscentrum. Als je thuis nog carnavalskleren hebt liggen, dan zijn die zeer welkom, zegt Kathleen Eikens van het lokale armoedeinitiatief Kruimelkrachtig in Herenthout. Ja, aangezien wij de oudste carnavalstoet van België zijn willen wij natuurlijk elk kind betrekken in het carnavalgebeuren, van klein tot groot. Er worden volledige kostuums ingezameld, van babykostuums tot uh, jongvolwassenen, want ook de 18-plussers horen natuurlijk erbij. Maar ook gewoon attributen, uh, zoals maskers, zwaarden en andere attributen die uh, bestemd zijn om een kostuum een beetje meer te pimpen. Kinderen uit kansarme gezinnen daarin herend houdt, mogen ook gratis naar het kinderkarnavalbal. Vanochtend hier en daar nog een beetje regen. Later droog met opklaringen vanaf het westen. Maar in de namiddag, helaas, opnieuw meer wolken. Maar wel minder wind. Maxima van 7 tot 11 graden. Ook morgen wolken en kans op wat gedruppel. Vrijdagochtend regen nadien droog en zonnig. Telkens maximaal tot 11 graden. In het weekend iets frisser en afwisselend zon en wolken. En meer nieuws vind je in de app van VRT Nieuws. Mona, goedemorgen opnieuw. Goedemorgen. Nog meer dan 200 kilometer file op woensdag. Ja, inderdaad. En nu heel grote hinder op de E40 richting Brussel. Daar vertraag je één uur en een kwartier tussen Drongen en Wetteren. Want daar is een ongeval gebeurd en er zijn twee rijstroken versperd. Hou ook rekening met een half uur kijkfile al vanaf Erpenmeren. En het ongeval zorgt ook voor files tot een half uur op de R4 vanaf Laarne richting Merelbeke. Dan een ongeval op de E17 van Kortrijk naar Gent in de Pinte. De spitstrook is er afgesloten en je schuift er een kwartier aan. Op de E340 is de Afrit 16 Gasthuisberg in beide richtingen weer open? Richting Lummen verlies je wel nog 20 minuten vanaf Heverlee. Richting Brussel is dat een half uur vanaf Aarschot. Verder naar Brussel een kwartier aanschuiven vanaf Semst, Everberg en Overijse. Op de binnenring rond Brussel een half uur bij tussen Strombeek en Vilvoorde. Op de buitenring schuif je eerst wat aan in Gronendaal. Verder op 20 minuten tussen groot Beigaarde en Anderlecht. Weer richting Antwerpen wil die schuift daar wel nog drie kwartier aan vanaf Massenhoven. Verder 10 minuten vanaf Oelegem en Aarschot. Vanuit Knokken hetzelfde tussen Eeklo en Kaprijken. En dan is in de Zelzaten-tunnel de rechterrijstrook versperd door een gat in de weg opletten daar. Op de Antwerpse ring naar Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de A12 richting Bergen-op-Zoom, daar verlies je nu nog 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Leugenberg. Platteband, de touringwegenwachters zijn er voor jou 24 uur op 24 overal in België. Hoe is het met de snoren van Niels? Dat hoor je straks. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord. En op zaterdagochtend delen ze alles op Radio 2. Radio 2 Weekwatchers. Het leukste nieuwsoverzicht van de week door Riebe van Gucht en zijn vrienden. Zaterdag zijn we er weer. Een rasechte West-Vlaamse is dan te gast Maaike Kafmeijer. En Berre die komt live optreden in Oostende. Radio 2 Weekwatchers. Live vanuit de Venetiaanse gaanderijen in Oostende. Zaterdag om 8 uur op Radio 2.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 Go. Gratis uitrusting tot 4.700 euro op de United Limited Edition Drie jaar extra garantie Een extra voorwaardelijke overnamepremie tot 2.500 euro bovenop de Ik waarde man. van je huidige wagen En nog eens op 3.500 euro oh. salonkorting oh. Daarbovenop bovenop. Krijg... Sorry mannen, de tijd is op oh. Spijtig Nu laatste kans bij Pearl Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen Ook op grote merken Kom langs in de winkel Pearl, Pearl, Pearl.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 She moves like she don't care Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry She doesn't know your name And your heart beats like a subway train Ooh, it makes you wanna die Ooh, don't you wanna take her? Oh. Ja, want Windpommelien Thijs, 9 Mia's vanavond. Zie je vanavond bij ons op VRT1 en hoor je op radio 2 bij uh, DJ Kim Durby. Het is dan ook de week van de Belgische muziek. En het gaat goed, hè? De grote muziekprijzen schouw de Mia's. Met de presentator die zelf ooit op één avond vijf Mia's won. Dat is Niels de Stadsbater. Zie je en hoor je nu live vanuit zijn bad, dacht ik. Maar hij zit gewoon eens in een auto. Dag Niels de Stadsbater, goedemorgen. Goedemorgen allemaal, goedemorgen. Sta je ergens aan een schoolpoort of waar, uh, waar sta je precies? Ja, ik ben mijn drie uh, ongewenste kinderen aan het op, <lacht> dat is <die> wel. <lacht> uh, <lacht> nee, nee, ik, ik ben. Ik ben eigenlijk onderweg, uh, uh, Peter, naar het uh, Sportpaleis, maar ik heb me even aan de kant gezet omdat dat beter en veiliger is en makkelijker praat natuurlijk. Dus val voilà, ik wist jullie weg gingen bellen. Dus ik heb heel veel zin in vandaag. Voorbeeld. Ik zie toch al echt waar. Ik zie een heel klein beetje dons groeien onder jouw neus, want die gaat die snor laten staan voor de musical. Maar het is toch waar, man? Het is echt goed. Maar nee, maar wacht even. Gezet bent weer Oh, nee. Wacht. Dus, vooral duidelijkheid. Ik ga straks de schminken en ze gaan dat terug ook weer afdoen. een snor, dat heb ik je al honderd keer gezegd. Gaan we pas laten groeien voor 1418, voor de musical. Vanaf april. Dus ik zou graag hebben Spreitig. dat je me tot april gekus Nee, Nee, ga niet doen. We bellen, we bellen morgen, nu dat geweest is met de Mia's en met uw snor. Maar vooral de Mia's natuurlijk. Pommelin kan er negen winnen. Ik denk dat jij al weet hoeveel ze er gaat winnen. Dus dat moeten we niet vragen. Maar. Geef ons twee redenen waarom we zeker moeten kijken. Twee redenen waarom we zeker moeten kijken, uh, ja, dan zou ik sowieso zeggen Bart Peters. Bart Peters die krijgt vanavond ook een Lifetime Achievement Award. En ja, Bart... Ah, sorry, sorry. ah ja, ben je terug. ...ongelooflijk hard uh, dat verdient, een fantastische carrière heeft. Mm -hmm. um, Hoor jullie mij nog? Ja, ik hoor je. Intussen zien we ook beelden van de repetitie. Oei, want die, Daar hebben we beelden van binnen gekregen. Ja, we horen je al perfect hoor, Niels. Hallo, geen hallo? probleem. Ah, hij hoort ons. Hij niet hoort meer. ons niet. Dat is met beetje een opkomende oh. snor, hé. dat is daar. Hallo, hallo. <laughs> ja, het is weg waarschijnlijk. Hoor jullie mij nog? Jawel, nog ja, altijd. Jullie horen mij niet. Jawel, Jawel. nu wel. Zo'n goeie raad. Leuk zo'n gesprek, ja. Ja, maar kijk, ja, vooral kwam nog vragen met zijn outfit. We gaan hem zo meteen even bellen, zie met de telefoon. Dat is misschien handiger. Intussen gaan we even luisteren en kijken ook naar Bart Peters, want die is zo goed bezig. Hij heeft de a cappella versie van Zwemmen in de zee gemaakt. Hoor en zie je zo meteen. Daar is Niels terug. Niels, je bent terug. Ja, ik ben terug. Ja, ik weet niet wat je ondertussen allemaal hebt gezegd achter mijn rug over mijn snor of over Bart Peters. Nee. Niks hoor. Ah, okay. Nee, maar dus Bart maar nee, Peters nee, nee, moeten we wat... kijken. En de andere reden? Ja, en de andere reden zou ik dan toch durven zeggen: Brihang. Brihang, die trouwens ook vijf keer genomineerd is. Zoals we het, het over over de negen keer. Maar er zijn nog een paar die serieus, veel, serieus aantal nominaties op zak hebben. Brihang is vijf keer genomineerd en gaat iets heel bijzonders doen. Die gaat eigenlijk beginnen zingen van ergens buiten het sportpaleis en komt zo binnengewandeld. Dat is echt wel heel cool. Dus dat oh. mag je zeker niet missen. Het wordt een fantastische show sowieso. Jouw outfit ligt al klaar. Tipje van de sluier. Wat doe je aan? En wel, dat is, je, je hebt zelf ook de Mia's al gepresenteerd. En dan weet je dat je twee kostuums moet voorzien. Want er is een rode loper waar je eerst voorbij moet. En dan kom je plots in beeld en dan zeggen de mensen... Godverdomme, hij nu in wat anders aan. Dan is het weer al, hè. <lacht> dus twee, twee verschillende kostuums. Mooi, we gaan vanavond kijken. Met Bart Peters natuurlijk. <lacht> en na thuis de ik niet Mia's... Terug mijn, ik ga nu mijn kindjes in de klas afzetten. Dat <lacht> is goed, ja. jongen. Niels de Stadsbader, dankjewel. En misschien zingt Bart Peters wel die a acapella versie van Zwemmen in de we hebben dat hier samen met Goeiemorgen Morgen en het A Cappella Impact gemaakt. Als je het nog niet gehoord hebt, al Geniet nu even mee. Het is ook te zien in de app van Radio 2 of live op VRT1. Zwemmen in de zee, het komt je bekend voor, dat is nieuw. morgen. Klachten liggen in de duinen Liggen naast zijn schaap Klachten liggen naast mijn schaap Liggen in de duinen En terwijl ze lachten bruine Vroeg iets, maar ik weet niet wat Vroeg ik droog hou je van Wiew, hoe bedoel je, wat ze weten? weten, ja of nee? vroeger ga je met me mee? Want dat was ze weten? Weinig kans op alle de Gaan we zwemmen in de zee? Zwemmen in de zee? En gaan we zwemmen in de zee? Als twee vissen in het water En gaan we zwemmen in de zee? Gaan we zwemmen sí! nee, nee, in de zee? Ja, Vissen hebben nooit problemen De problemen Vissen kunnen alles aan Vissen hebben nooit problemen Je ziet ze zelf de pillen nemen Daar beginnen ze niet aan Of naar een psychiater gaan Wat ik daarmee wil bedoelen Water is totaal oké okay. En wil je hier een vis in voelen Ga dan zwemmen in de zee Zwemmen in de zee Ga dan zwemmen in de zee Net als vissen in het water Ga ja, dan zwemmen, zwemmen in de, in de zee, hey, na na na, ga dan zwemmen. Hey na na na, zwemmen in de zee, hey na na na, ga dan zwemmen. We zwemmen in de...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 Zwemmen in de zee. Zwemmen in de zee. Zwemmen in de zee. Als je nog eens wil herbeleveren, VRT Max of Radio 2.be. Zwemmen in de zee, van Bart Peters. En nog veel Belgische muziek, want het is onwaarschijnlijk plots, het kan niet plots zijn, want het is echt massaal, Dana Winner heeft ooit een Whitney Houston-song gecoverd. One Moment in Time, dit liedje. One moment in time en het straffe is. In Thailand zijn ze er maar werkelijk toppen toppen zotten. Miljoenen views op YouTube. Intussen is Dana Winner terug in België, maar ze is daar ontvangen als een koningin. Goedemorgen Dana Winner. Goedemorgen Peter en dag, Kim. Goedemorgen. Maar hoe indrukwekkend wow. zijn die beelden daar? Wat is er aan de hand Dana? Leg eens uit. Ja, zoals je zelf zei van, is dat daar dat nummer wel uh, heel veel opgepikt en. Uh, ja, is dat toch iets wat we uh, beginnen leven. En uh, daardoor ben ik daar terechtgekomen. Maar waarom exact in Thailand? Kun je dat verklaren? Ja, dat is een goede vraag. Uh, oh, ja, we krijgen, krijgen wel regelmatig wel eens de dingen die op de revue passeren, maar dan ga je verder zoeken. En dan, uh, ja, deze zijn gewoon bij ons terechtgekomen en die hebben gewoon gevraagd van, kijk, we willen dat je naar Thailand komt en we willen dat je de optreden komt doen en... Uh, ja, we wisten ook niet wat we moesten verwachten natuurlijk, want dat is dan de eerste keer dat je gaat en dan uh, word je daar inderdaad zo ontvangen. Alleen de muzikanten en iedereen die mee was, die hadden allemaal, we zaten allemaal met ons uh, open, wijd open, open en onze mond ook. Dus uh, ja, het was voor iedereen een ongelooflijke ervaring. Ja, ik zag dat jij zelfs een bos bloemen had gekregen die bijna groter was dan jouzelf. Zijn het daar echt zo ja. tot af als in met, met bodyguards en, en wat is dat allemaal? Ja, ja, we zijn echt uh, daar uh, overal. Dus we hebben de, die dagen dat we daar geweest zijn, zijn we geëscorteerd ja. geweest door de. Door de door de Zwaantjes, we mogen dat zo niet zeggen. De rijkswacht, zeker, zeker en, en de Rolls Royce. Dus we hadden eigenlijk oh. alles ter beschikking. Dus we werden echt, echt heel, heel, heel heel erg in de watten gelegd. Ja. Goeies, ja, een nieuwe carrière, gewoon zomaar in Thailand. Voor hoeveel mensen heb je daar, heb je daar opgetreden dan, Dana? Ja, eigenlijk was het ook een livestreaming, want we hebben eigenlijk, want dat was iets wat we in, inderdaad in het begin wilden doen, drie nummers livestreamen. Maar dat ging dan zowel tot China, tot Amerika, dus dat was eigenlijk bijna helemaal Azië, dus ja dus dan hebben ze gevraagd van kijk mogen we het hele concert niet gewoon live streamen, oh, ik dacht van god mensen, ja zo in ene keer uh, alles live, zonder dat er iets wordt uh, gecorrigeerd of wat dan ook nee, dus alles werd gewoon gedaan, dat hebben we dan ook gedaan dus we hebben dat toegestaan, ik dacht van we, hebben, we springen gewoon, als we het niet doen ja dan uh, ja, waarom zouden we het niet doen? Dus ja. overal is het in de wereld live Van de oude man in de zee tot aan Thailand. Ik vind het zeer indrukwekkend. Dana, het is jou gekund. We gaan nog eens luisteren naar jouw versie van One Moment in Time. Dank je wel. Heel leuk. En zeg, Heel graag. Ja, fijne ochtend. Proficiat nog eens. Ja, dank je wel. Heel fijn vloekje. Oh man, Thailand. Of, je een, of een volk woont daar? <lacht> Wat <lacht> Wat <lacht> moet ik snel opzoeken? Zoek het even uit. Als ja, dan ja, ja, dan. ja, van nieuws. Ja, ja. ja. Gaan we gaan luisteren naar Dana weer. <lacht>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 I the sweet, and I face the pain, I rise and fall, yet through it all, this much remains, I Thailand dankzij Dana winnen, die voor hoeveel mensen kan? 71 miljoen Thai zijn. In Thailand, hallo. Ja, zometeen 71 miljoen antwoorden op je vragen. VT en Proximus presenteren Mias 2023. De grootste muziek awardshow van het land. Met Bazaar, Pommelien Thijs en Gustave. En ook Meteor, Koi en Bart Peters. Oh, oh. 2023. Vanavond live op VRT1 en op VRT Max. Een initiatief van VRT en Vibe samen met Saban for Culture, Playride Plus, Simim en BRMA. De BMW i5, 100% elektrisch. Radio 2. Een Pameco spanplafond, bukt wonderen. <laughs> voor de smer. voor de akoestiek. ...en is gestikt voor elke ruimte. In heel West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Plameco plafonds. Morgen mooier wonen. Wat is dat? De kampioenen zitten opgesloten in een kantine. Oh man, misère, Moeten wij die niet helpen? <laughs> dat wat gaat de wat daar dan zitten? Ja, keigoed idee. Kom, doe die speldoos open. Help jouw favoriete kampioenen ontsnappen in het FC de Kampioenen Escape Game. Kraak de code en kroon jezelf tot een echte kampioen. Bij gedacht Van Kalster. Wat ze er nog een zalige regendus erbij. Ja, maar... En van die zwarte designkramers, Zeg, jij weet niet wat dat kost zeker? Jawel, de elf. Hoe dat de Dat je bij Van Kalster krijgt er nu 50% korting op alle sanitair. Oh, voor mij dan nog een handdoek droog. Ja, en een chic leekbad, hè. Ja, en zo'n... Van Kalster. salon deals met tijdelijk 50% korting op al je sanitair bij aankoop van een badkamerrenovatie bezoek ons in Antwerpen of Geel kijk op van Gaston en Leo de hommage musical ga mee terug naar de gouden jaren van het variété waar de helden van de lach weer tot leven komen in een nostalgisch decor van Vlaamse liedjes wordt de carrière geschenst van Vlaanderen's grootste komische duo ooit. Warre Borgmans en Jurgen Delnaat kruipen in de huid van Gaston en Leo. Tot met Maart in Antwerpen en Gent. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2. Gaat in het begin van het nieuwe jaar jouw autohard ook altijd sneller kloppen? Je wil gaan kiezen en de beste deals niet uit het oog verliezen? Kom dan naar een van de 35 Heden Automotive showrooms... en ontdek al onze vertrouwde, maar ook onze verrassend nieuwe merken... tijdens de Heden Autovest maanden. Al onze merken geven u onvoorwaardelijk de allerbeste voorwaarden... Meer info op hedenautomotive.be Heden Automotive. More for you op zaterdag 3 februari is het feest voor elke techlover, want dan opent een nieuwe mediamarkt in Weinigem ik vlieg er met mijn elektrische step naartoe en kom terug met een drone, je ontdekt er de nieuwste snufjes en ongelooflijke verrassingen tot 3 februari om 10 uur in Weinigem shop eat enjoy, let's go, die nieuwe gordijnen waar je zo aan toe bent, wil je echt goede kwaliteit hebben? kies dan voor de zekerheid van STR Interieur al meer dan 30 jaar mee te maken en plaatsen wij zelf, STR gordijnen heeft een grote keuze raam decoratie binnen elk budget, STR Interieur. Laan, Deurne. Zoek het niet te ver. Kies voor STR. Een spanplafond met sfeervolle verlichting. Plameco. Morgen mooier wonen. Koop bij Elektro uw huishoudtoestellen aan internetprijzen.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 Als je een jongere vraagt op welke app ze nu het meeste tijd doorbrengen, is de kans groot dat ze TikTok antwoorden en daar kan je winkelen ook en dan is win-win niet ver uit de buurt. Ja.